Nou ja, dat is een soort van complotmafia die op internet uh, actief is. En uh, die vaak uh, totaal geen kennis van zaken heeft. En zo is het maar net, Peter. En dat, dat... zijn wij. Net, net niet live in de noten, dan. We hebben echt geen fucking kennis van zaken, maar we hebben wel een mening. En dat gaat om. Al. Als, ja. als je maar een mening hebt, dan kom je heel ver Meningen in. Meningen harde stem. Dan kom je heel ver in dit gewoon land. Praten. Dan kom je gewoon heel ver in het leven. Dat blijkt. Dan krijg je dan vanzelf... Je een succesvol mediabedrijf op als er wij... Uh... Ja, duizenden luisteraars. Oh, oh. Och man. Omzetten van, van tonnen. Bekende radionetwerken die ons nou beginnen te vragen en zo, hè? Ja, dat is wel, in het begin vond ik me best een beetje opladen Toen 3FM voor het eerst belde, ik: mij, ja. ik, wij. Bij Giel Belen. Wij als team, als opvolger van Koen en Sander. Ja, dat was te vroeg voor mij, hè? Giel Belen Shell. Dus dat even we niet. Nee. Ja. Daar zijn we ook te goed voor. En Koen en Sander waren we inmiddels zo'n al. Hè. We zijn gewoon net niet live. En het is. Ja, uh, wij, wij, wij komen het... als Niels Tolls recht helemaal live. Nee, nee. Als wij echt helemaal live zijn, ik denk dat wij ja, dat wel, wel denk, een live moeten doen. Ik denk dat dat een hele hoop... Uh, ja, dat een stuk beter dat klinken. klinkt. Dat mensen ja. zou weten hoeveel we eruit geknipt wordt als ze een show van 2,5 uur. Zo, zo. Soms vier uur lang. Vier uur lang. Nou, in ieder geval, we zijn gestart vandaag op uh, donderdag 30 oktober 2014. Ja. 71ste uitzending, mensen alweer van net niet live. En deze week beginnen we met uh, de EU. Ja, met Europa ja Europa, dat is er voor ons allemaal. Want dat was wel in de mainstream gezien het nieuws van de week. Was de naheffing van oh. 652 miljoen euro's. Ja, dat stond in één keer bleek dat het ons toch financieel helemaal, een heel stuk minder slecht was gegaan. In een, we keer waren was. een stuk rijker dan we dachten. Terwijl wij, wij alleen maar met z'n allen onder bezuinigingen uh, worden. Maar we rijk. Maar als je 625 miljoen extra moet betalen, denk dan. 652. 652 miljoen extra moet betalen. Dat is net zoals met de belastingen. Ik hoop dat ik ooit een belastingaanslag van een miljoen euro krijg. Ja. Want dat betekent dat ik even uh, 30 verdiend, verdiende. Uh, dat is hier ook. Ze krijgen 652, moeten we extra betalen. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk meevallen. Om erbij gehoord dat 3-4 miljard is geweest. Ja, ik weet niet hoe ze doen? Nee, ze meten de omzet. Je, je totaal. Je, je totaal van je economie. Dus als je, hoe groter je, je economie is, hoe meer jij moet betalen per jaar. ...aan uh, Brussel. Ja. En onze economie is dus... ...na, na, na herberekening, dat hebben ze gedaan... Uh, ...nadat dat ze elke keer... ...weet je nog, dat ze elke keer tegen de Grieken zijn... ...dat de Grieken met de cijfers liepen te ja. Liep iedereen in Nederland voorop, Dijssel, Hoer... Ja. ...liep dus ging het ze... vingertje naar Griekenland. Weet je nog? Ja. En toen heeft Dijssel... Uh, ...ik ga hem niet elke keer Hoer noemen, maar Dijsselbloem... ...heeft uh, onze grote Wageningse vriend... ...ging toen... Even uh, nog een keer misschien een uitleg voor... Uh, ...want dan, dan kunnen we een klein beetje onze mening leren... ...zonder het echt te doen... Uitleg voor nieuwe luisteraars die dat nooit meegekregen hebben. Wij nemen deze show op in Wageningen. Wij zijn Wageningers. En Dijsselbloem. Onze goede minister van Financiën. Uh, ik kan geen betere wensen. Nee. Die, die woont in Wageningen. En we hebben één, één gekomen in deze show. Helaas, helaas ja. ja dat maar, wij, wij vallen geen Wageningen af. Maar nee. Maar, maar ik, heel netjes tactisch gezegd. Als Dijsselbloem niet in Wageningen gewoond had. Dan, dan, dan had onze mening misschien wel iets anders gekleurd. Dat zou eventueel kunnen. Maar die burger van Wageningen, <coughs> die, um, ja, die wees met zijn vingertje. En toen kwamen dus hij was voorzitter van die commissie toch? Of ja, waar, weet je wel. Uh, dan ging ze, en toen moest elke economie moest, werd goed moest gecontroleerd worden. Want het Grieken moesten moest goed gecontroleerd worden. Ja, dat was Amerika. Ja, en nu wordt er goed gecontroleerd. Ja, en dat kost al 652 miljoen. Dat is belastingbetalers. Dus. Nu nog niet zo erg als uh, de Britten, 2 uh, miljard. Maar Dijsselhoer die hadden wel gezegd van, uh, ik ga, dit betekent geen extra bezuinigingen. Ja, dat zegt hij constant. Wat vreemd is, want we hadden zo weinig geld, dat we zo enorm moeten bezuinigen om alles precies rond te krijgen. En dan nou kan Dijsselhoer die kan 652 miljoen, kan, kan die gewoon ergens weghalen zonder te hoeven bezuinigen. sterker nog, ze moeten het voor 1 december overmaken. Dat redt hij. Ja. Want ze zijn nou helemaal veel meer geld dan ze zeggen. Ze houden ons in een kunstmatige armoede. Ja, mijn geld is sowieso ja. Ja. Top. Je gaat er gewoon op je computer, ze dus kunnen zelfs als, als, als uh, Nederlandse bank of zo, daar kan je gewoon uh, cijfertjes in tikken. Oh, we hebben 652 uur mm nodig. Tik even in, 652 uur mm, pop. transfer, appa. Ik stel wel, wat is geld? Het staat er op tegenwoordig? Uh, digitale uh, nummertjes. Goed, het was nieuws, dus ik ga draaien. En we beginnen met het, uh, het, het uh, nieuws waar ze te aankondigen. Oh, goed. NMS. Goedenavond. Goeien. Er zijn landen die geld terugkrijgen, maar Nederland moet ruim 600 miljoen extra betalen aan de Europese Unie nog voor 1 december. Mm. En daar lijkt nauwelijks aan te ontkomen. Premier Rutte noemt het een zeer onaangename verrassing. De Britten moeten zelfs meer dan 2 miljard betalen. Premier Cameron is in alle staten. Het is niet acceptable. Het is een appalling manier om te I'm not paying that bill on the first of December. People think I oh, are they got another. I'm going to they got another thing coming. It is not going to happen. De heer Cameron zei ik ga deze rekening niet betalen. Vindt u dat ook? Ik zeg stap voor stap. Ik wil eerst weten hoe het zit. Eerst weten hoe het zit. Maar ik moet eerst, eerst weten hoe het zit. Wij als brave EU-slaver slaven, we moeten eerst weten hoe het zit. En Duitsel Hoe is ook meteen van. Nou, we, we betalen. Kunnen we niet anders, hè? we betalen. Misschien zegt hij dat straks nog. Maar ik vind het wel mooi hoe Cameron, had En tot op de dak van vandaag houdt hij het vol. Dat is een interessante uh, situatie. Ik heb een oude geek gehoord van die, uh, van die uh, commissie die dat, die boete aan ons geeft. En die zei, uh, ja, nee, dan heeft het nou helemaal uh, ondertekend. En dan moet je dat betalen. Ja. En dan zei je van, ja, maar als we nou niet betalen. Weet je dan het... Uh, het ja, succes... boetes. Boetes. Ja, maar, maar uiteindelijk hoeven die dan ook niet te betalen. Dan is dan wel van, do it, fuck you, we betalen niet meer. Ja. Dan uh, krijg je een hele slechte reputatie in Europa. hulp. Wow. Zoals er alles is. Ja, dat dacht ik ook. Nou, stoppen dan. Ja. Waarom zou je betalen? Ja, maar Nederland is natuurlijk de grondlegger ook van die hele ja. Unie. Het begon tot in de Benelux. De, de, de ja, EEG. Ja, de, de, voor, de voorganger daar al Ja. Dus wij zijn, zijn het uh, centrum, centrum van de EEG. Wij zijn het centrum van de nieuwe doden. Ja. Ik ben trots op om in dit uh, land te wonen. De Britten dus woedend, De Nederlandse regering ook niet erg blij met die naheffing. Maar waar komt die ineens vandaan? Nou, Nederland nu? betaalt ieder jaar 6,1 miljard euro aan de Europese Unie. Dat is best wat. Hoe groter je economie, hoe meer je moet betalen. Nu komt daar dus ineens 642 miljoen bovenop. Zero hoe waar. komt dat? Nou, dat is een verbeterde rekenmethode. Dat is trouwens gewoon 10% waar we dan vooruit zijn gegaan. We betalen 6 miljard. En ruim 600 miljoen, dat is 10%. Toch? Dat zijn we aardig. Dat zijn we een stukken beter geworden. Tijden dat ze zelf zeggen dat we krompen. Ja. Er is een rare boekhoudelijk kundig ja, iets dat, dat zou ik duidelijk maken. Maar die Britten trouwens ook, hè? Weet je nog dat we een keer hebben hier ook besproken in de show? Dat die Britten hebben op een gegeven moment hun economie... hebben ze groter gemaakt een jaar geleden. Ja. Toen hebben ze op een gegeven moment drugsdeals... en uh, vooral prostitutie en zo oh. hebben ze erbij gerekend. Meegerekend, ja. Meegerekend, Toen werd het in een stuk grotere ja. economie leek. En daar kan je nou de rekening voor. Ja. Blijkt onze economie een stuk groter dan we eerst dachten... en dus moeten we meer betalen aan de EU... We zijn dus niet de enige. Groot-Brittannië, zelfs ruim 2 miljard euro extra. Maar er zijn ook landen die juist geld terugkrijgen. Zoals Duitsland, 780 miljoen. En Frankrijk, ruim een miljard winne, euro terug. In Brussel, Arjan Noorlander. Arjan, ja, misschien is het toch wel gek dat Nederland het niet zo gaat nou, ze zagen het ook wel aankomen, want ze wisten dat de rekenmeesters in Brussel waren begonnen met rekenen... en uh, naar die begrotingen van de afgelopen jaren aan het kijken waren. Dat is eigenlijk routine, dat gebeurt elk jaar, maar normaal levert dat verschillen in bedragen op die vrij klein zijn. Je moet een beetje meer betalen, je moet een beetje minder betalen... Uh, bedragen die ons uh, meestal niet eens opvallen. Maar gisteravond uh, laat kwam er ineens die enorme uh, rekening van 642 miljard euro op tafel. Miljard? Dat Nederland ja, ja. nog extra zou moeten betalen. <laughs> en daar is vooral de verbazing over hoe het kan dat dat bedrag ineens zo ontzettend uh, groot is. Niet alleen voor Nederland, maar bijvoorbeeld ook voor Groot-Brittannië. En die regeringsleiders waren gisteren daar echt geschokt over. Schok. En in you know Fuck de EU. Ja. and I can tell you worse. EU. As the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you and they'll be right. Dit zou toch godverdomme een keer het opstartpunt moeten zijn, gewoon, en dan we zeggen: joh, we stappen uit die hele kut-EU. 652 muren op een bevolking van. Want hebben we 17 miljoen inwoners, dat, gaat dat, niet 44 gebeuren. Euro. dat niet gebeuren. 44 euro per hoofd van gebeuren. de bevolking. Nee, dat kan niet, jongen. We zijn de bedenkers, hè. Wij, en wij spreken dan over onze elites, oh, hè. Wij, waren, wij profiteren er niet van mee als Nederlanderijks, nee. maar... Uh, die elites van ons, die, die hebben dit bedacht. Weet je nog, jij weet het ook nog, de jaren 90, begin jaren 90, zo toen dat het toch allemaal niet zo heel erg was, de EU... Ja. Dan waren we toch een goed welvarend land? Kom ja, zeker. op. Moet je nou kijken? Oh, Alles de, de, de, de we alle schulden van de hele wereld. Moeten uh, we geworden zijn op een betaal. Al die banken die we, onze eigen banken die we gered hebben ja. voor miljarden. Moet ja. jij speed gaan? Ja, dat Nou, Dan, ga ja, dan laten ze hier gewoon onder een brug wonen hoor. Ja. Ah. Nee, Nederland gaat als laatste. Dat is de kapitein. Die, die, die verlaat het zinkende schip Noord hoor. Nooit. De Britten misschien wel. Britten, ik heb alvast één kleine Farage. Farage. farage. Nigel. Van, uh, nou, iedereen kent Nigel op die niveau. Als we niet kennen, dan moet je schamen. Ja, je had uh, dit uh, over die berekeningen uh, zelf. Well, we already pay fifty five million pounds a day as a membership fee of this club uh, to be asked for a whole load more uh, and given a few days in which to pay. is pretty outrageous and I think people will be very, very angry. And it just leaves Mr. Cameron uh, in a hopeless position because don't forget, one of his big claims was he'd cut the EU budget. Uh, the result of that cut was eigenlijk, our, our contribution had already gone up a little bit, and now it's gone up a load. So, uh, you know, frankly, uh, the sooner this all comes to a head, and the British have a referendum on this subject, the better. Ja, die, die gaat wel wat worden. Die zijn nog groot hoor, UKIP, uh, UK, nee, wat is het? UK Independence Party? UK ja, UKIP, UKIP. UK. UK. Yeah. Die hebben toch het de laatste, uh, laatste uh, wat was het toen, Europese verkiezingen? Ja, die waren de, de grootste. Waar de grootste? Ja. Dan nou, als ze daar straks verkiezingen over referendum van krijgen. Die zijn niet een schot hoor. Die zijn massaal wegwezen. Ja. Het ja. kan interessant gaan worden. In ieder geval. Ja, dan hebben we nog één clip. Dat was een paar dagen later. Dan zou je denken van hebben ze nou meer informatie hierover. Gaan we nou betalen? Gaan we niet betalen? Gaan Rutte nou ook net zoals Cameron vuist op tafel? Ja, ja, Gaat hij ballen? Het, ze weten het nog niet, meer. Nou, we, gaan het horen. we gaan het horen. Ik ben, ik ben het namelijk vergeten. En een, ik heb een hele rare titel gegeven aan die clip: Dijsselhoer. Dijsselhoer. Ik weet ook niet waarom. Ik ga niet positief zijn. Waarschijnlijk zit hij erin. Onze vriend. Nederland en Groot-Brittannië moeten de naheffing die door de EU is opgelegd gewoon betalen. Dat zegt de eurocommissaris die erover gaat. Salem, ja. Wie niet de tijd betaalt kan een boete verwachten. Maar de Britse premier Cameron houdt voet bij stuk. Hij gaat niet akkoord met het bedrag. What is not acceptable is a 2 billion euro bill and we won't be paying it. Yeah. Yeah. De oppositie neemt met die woorden geen genoeg, want ze vinden dat Cameron te laat heeft ingegrepen. He could have done much earlier. What he did at the last minute on Friday and called for a meeting of finance ministers and entered negotiations about this demand. Hij de Britse premier spreekt dat tegen. Weet je Wat ik nou het mooiste vind van dit wil ik toch ook in Nederland. Yeah. Dat zou ik echt, dan zou ik, nou niet de hele dag, maar ik zou wel een paar uurtjes per dag, of een uurtje per dag zou ik smiddags. Als ze lekker beetje aan te... Als ze aan te... Yeah! Boo. Ze hebben daar nog van, dat heb je wel eens gezien, van die houten in het parlement. De groene, groene, groene dingetjes. Die ouderwetse, ja. antieke, houten dingetjes. Echt, maar ook dingen als, de speaker of the house. Want het is veel kleiner, ze staan tegenover elkaar, elkaar tribunes, schreeuwen en te joelen. Het is op, ze zijn allemaal lords en ja, weet Ja, ja, ja, ja, uh, ja. Ja, ze, uh, de, allemaal MP, denk ja. ik. MP. En het, het mooie vind ik altijd, mooie, een van de mooie dingen daar, als ze in de kamer heb ik hebben gezeten, als ze gaan stemmen, dan heb je drie rondes, en dan, oh, die kamervoorzitter, en het is saai, en oh, oh. Daar, heb je dat eens gezien? Dan gaan ze. Nou, uh, maar dat je een niet zo'n v, zeggen, jee. Nee, nee, nee, nee. ze hebben daar van die, uh, af, uh, speciale ruimtes. Stemruimtes of zo. Ja. Yeah. En dan, uh, waar ze moeten gaan staan. Het is net zoals vroeger op school, als je... Oh, dan gaan ze echt naar een bepaalde klasse. Wat spel, weet je wel, als ze een uh, quizvak zeggen, ga naar vak A of ga naar ja. vak B. En daar, daar is het, ja, aan een bepaald vak, met z'n allen in een vak staan. Hè? Dus als je, als ze staan soms heel klem heel erg dit op elkaar allemaal op ja, En dan staan er een paar in een nee vak. En dan, dan, dan, dan zeggen ze, well, de, en dan wordt het geteld ook echt zo. <laughs> en dan, uh, the, they win. En dan gaan ze ook allemaal zo, yeah. En ja. dat gaat erop, joh. Dat is prachtig. Dat, is dat Moet je hier zien. Ik was alleen de, de, voorlezen. We willen toch geen dode hond komen? De uh, vrijheidfractie is met alle procent voor. We willen er geen dode hond komen. Ik heb toevallig een klein clipje over over de Tweede Kamer. Ik past er wel bij. We hebben het net over de Tweede Kamer. Ja. Dus, ik zou er niet heen willen om er een dag te gaan zitten. Dat is super saai. Ja, Als je gebrek aan slaap hebt, dan zou je er misschien je gaan zitten. Je studeert. Dat ja, dan nog niet. Ja, ik, dat, zijn, dat zijn mensen die graag ook de politiek willen. Dus dat is dat prachtig. Ja, die hoeft er niks voor te kunnen. Volgens mij. En een beetje dom, dom kunnen lullen. Wij kunnen het ook. Alleen, wij zouden echt, echt, echt, echt kost de kostte tijd, veel te saai vinden. Dat we waarschijnlijk allemaal schorsingen krijgen. En ik zou ik, ik, ruim mensen uitschouwen. Nee, maar het, het is nou niet zo dat, dat, dat er volgens mij rijen, rijen mensen staan te drommen elke dag om bij de Tweede Kamer te gaan kijken, toch? Ja, je kan dat dat toch kijken je, op zo'n tribune? Ja, de tribune is regelmatig helemaal vallen. Ja, of misschien van, uh, daarom, daarom dit bericht. Luister goed, dit bericht. De beveiliging van de Tweede Kamer is met onmiddellijke ingang verscherpt. Bezoekers zonder toegangspas moeten allemaal door een scanner. Ook bekende gasten en mensen die zijn aangemeld. Voor de deur staan extra agenten. Volgens een woordvoerder van de Tweede Kamer is er geen aanwijzing dat er een concrete aanslag is gepland. De maatregelen zouden genomen zijn uit voorzorg. Ja. Uit voorzorg. Scanners, extra beveiliging bij de Tweede Kamer. Oh. Ja. Ik, want welke terrorist wil dat zettetje saai oedelen ja, opblazen? Ja, helemaal blazen. Ja, hoezo? Ja, weet wel. <laughs> Doet hij wel eens rare dingen dan? Nee toch. <laughs> oh nee. Ja, die, die mogen ze van mij wel ik een keer opblazen. Maar in de EU daar hadden ze ook uh, de machtswisseling, hè? Ja. Ik had uh, duizelhoewel op de deur draait. Hè? Ja. Ja, ja, daar waren we van. Ja, de machtswisseling, ja. Mr. Barroso. Mr. Barroso has gone. Als voorzitter, van de, voorzitter van de Europese Commissie. Lacht de belding. Mr. Mr. Jean-Claude Juncker. En, Met aan zijn rechterhand. Of linkerhand. Ik weet Ik niet hoe ze lopen. Mr. Frans Timmermans. En hij zat ernaast. Hij zit ernaast al. Hij ja, het er. is het belangrijkste. Het is maar. dat moet ik gezegd worden. Ik ben slecht zien voor de mensen die het niet weten. Ik dacht in een gegeven moment Frans al gezien te hebben. Ja. Maar die Juncker, die lijkt ook een beetje op Frans. Die, ze hebben allemaal zo'n kaal hoofd. Allemaal, ze zijn allemaal een beetje van een dezelfde. Ja, allemaal brilletjes. allemaal een beetje dezelfde mannetjes. Hoe heet het? Uh, uh, er zijn elf... ...van die, die, die uh, eurocommissaris of, of zo. Nee, van die vicevoorzitters. Vice Alice stuks, En ja. daarvan is Franski, Frans France Timmermans... De belangrijkste. De, belangrijkste. de belangrijkste. Ja, maar dat herhaalt het NOS ook elke ja, keer. Blijf dus blijven ze wil... maar roepen. Blijven ze maar roepen elke keer. Frans Timmermans is het belangrijkste. De, nee, ze, ze noemen hem ook de rechterhand hoor. Ze noemen ja. hem inmiddels de rechterhand van uh, Jonker. Ja, nee, maar vies. Ja, dat is ook vies. Wij hebben het lang onthuld hoe dat gegaan is, dat sollicitatiegesprek. ja. Ja, dan, weet je, dan hoef je niet uh, voor gestudeerd te hebben om te weten wat Frans hier gedaan heeft. Ja. Onder het tafeltje: Baffen. Hè? Dat is zo. Ja, Frans, was, Frans was niet boven, want het moet baffen. <laughs> ja, laten we het zo stellen. Goed. Ja, onze grote vriend Nigel, die we net al hadden. Die, is, die, uh, die kon het als geen ander, hè. Iedereen kent, als je niet kent, zoek het op, uh, op YouTube op. Maar ik kan me niet voorstellen. Nee, je, je, je bent geen populaire of, of grote uh, Eurocom-politicus. Als je niet op Farage... Ik hoopte er een beetje dat die ook tot Franski het woord zou doen. Dat komt nog wel. Ik hoop het. Want anders stelt Franski helemaal geen reet voor. Maar Franski, die heeft een grote bek. En die gaat, die gaat, Franski gaat tegen uh, Farage, denk ik. Ik heb hem dus... Als het echt daadwerkelijk Franski was, ik denk het wel. Dus hij, hij zat op zijn Franski daar. Hij lijkt wel echt een klein misreed mannetje. Hij zit niet echt recht overend. Hij zit altijd een beetje voorover. Ja. Die zat echt zo te kijken van... Wat de fuck gebeurt mij? Wat is dit? Net of hij nog nooit Nigel Farage of zo. Hij zat ja. echt zo te kijken van... Wat gebeurt hier? Ja, maar dat is in niet gewend. Dat gebeurt met Nederland nog nooit. Overkomen. Dat is echt zo, zoals Farage mensen aanpakt. Zoals ze aan de Nederlandse politiek nog nooit gedaan. Nee, nee, nee, Ja, aantjes. Ik ken het niet. Aantjes? Aantjes. Hoe is dat? Aplikken. Oh, eindjes. Pfft. Ik ga hem wel draaien, ja? we gaan even naar Nigel luisteren. Altijd lekker, vind ik. Thank you, Mr. Barroso. Dit is de afscheidspeech voor de oudste voorzitter. Mr. Barroso. Ja. En Mr. Barroso bracht ze in beeld aan het einde. En hij zat er smakelijk om te lachen, hij kon het echt waarderen. Ja, omdat hij wist dat het de laatste keer was. Ja, denk het je. Ja. Niet op zo, wat hij normaal deed op zo'n lachje dat hij zo boer met kiespijn, lachje. Dat was het niet. Hij zat er ja. echt te lachen, zo van. Ah, ah, ah. Ja, waarschijnlijk omdat het ook weer, uiteindelijk ook weer... ...die aan het eind van de draait. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En nou ook wel die eigenlijk... Nigel is, is, is om te lachen... ...maar Nigel is wel oppositie. Controleerde oppositie. Nigel van van doet ook walgelijke uitspraken. Ja. Maar dat wil ik niet vergeten. Maar hij is wel een fantastische vent. Nee, je moet uit Nigel halen wat erin zit. Nou, we leven nou eenmaal in een dualistische rotwereld. Nou, dan mag je blij zijn met Nigel Farage... ...van deze dualistische... Farage Farage. is Farage. Yeah, I say Farage. Okay, come on, Mr. Farage. Thank for EFDD, Mr. Farage. Well, Mr. Barroso, so ten years, ten years we've been uh, trading blows in this parliament, and indeed I'm the only person on today's speaker list uh, that was involved ten years ago. Uh, and I found you, I have to say, uh, for the vast majority of that time, uh, very civil, uh, but often civil? Uh, bemused. And uh, by what I've had to say, and by events in Europe as they've unfolded. In fact, I remember the first speech I gave. You presented your new commission, and I pointed out to you that your nominee from France, Mr Jacques Barreau, uh, was in fact a convicted embezzler, um, <laughs> who'd received a two-year suspended prison sentence and been barred from <laughs> public office. And my shock at that moment was that you simply showed me in your face you'd no idea that it was true, but of course it was. Perhaps that comes from your early days as an active student Maoist, uh, where you <laughs> believe in big ideas <laughs> that don't perhaps have much practical uh, reality. Uh, but I've enjoyed much of what you've said over the years. Uh, indeed, I particularly enjoyed you uh, the day after the Irish, uh, the only country indeed that had a referendum on the Lisbon Treaty when the Irish voted no to Lisbon. And you stood up and said, the Irish didn't really mean no. And I particularly enjoyed that. <laughs> um, I also enjoyed you saying that uh, the European Union was the first ever non-imperial empire. Uh, because in that, uh, you showed so much of what this project has now become. I don't think anybody doubts that those that got together in the 1950s, after two ruinous world wars with the genuine intention of getting the French and Germans to sit round the table, talk together and trade together. No one doubts that was the right thing to do. But it's morphed and changed into something else. And it's your analogy to an empire that indeed has led to the current failure. It is the extension to allow in more and more countries. It is the expansion of the Eurozone to let in Mediterranean countries that should never have joined in the first place and, the, and that are now suffering so horribly. So I view you as a fantasist, but at no point <laughs> have I ever, ever implied that you were dishonest you're not. You're very honest indeed. I remember you telling Martin Callanan, who led the Conservative Group here for some time, as the Conservative Party, under David Cameron's leadership, became more eurosceptic with each British parliamentary by election, and you telling Martin Callanan, look, don't try and be like UKIP, Because actually, the voters will go for the real thing, and you were right, we won the European elections. <laughs> But. <laughs> But thank you. Thank you for last Sunday. Thank you for appearing on British television. Thank you for confirming that the real fantasist isn't you, it's David Cameron, the British Prime Minister who pretends that we can restrict free movement and remain members of the European Union. You made it clear that he was wrong, he was deceiving the British people, and you made it clear that you were the boss and not him. And for that, I thank you and wish you a very happy retirement indeed. Yeah dat Ze zitten met echt veel luid tegenwoordig hè ja, In het begin als hij is, dan was het er één of twee naast de klappen Maar nu is het, heeft hij een hele ja, fractie Klep en de Wat hij zegt er wel maar, Europa, dat denkt het maar door En wij geven allemaal wetten En allemaal dingen uit handen Terwijl de meerderheid van de Europeanen Steeds, steeds groter wordt tegen het Europa ja, dat interesseert niemand dan Ja, dat is saai. Daarom pompen ze er dus zoveel wetten uit. Ja, nee, het is de agenda. Het is ja. duidelijk de agenda. Ja. En, en in Nederland, nogmaals, we zijn het meest gemind-controle land ter wereld. Want is er ophef over? Ja, misschien een paar nu jij is. Of een paar, uh, op, zo heet die andere van de Telegraaf. Ja. Uh, geen stijl. Dan zullen er misschien een paar bij lopen de bitchen. Ja. Maar voor de rest, het interesseert toch niemand. Als mensen er al van gehoord hebben. Mensen horen het niet meer, want die hebben te veel eigen shows. Ja, joh. Mensen flippen hem allemaal de pan uit. Die hebben echt al uh, uh, uh, uh, genoeg zorgen inderdaad. Ja, of je genoeg gelijk wordt op Facebook of zo. Dat is niet, Joost? Dat is wel blakelijk. Mensen die uh, gelijk willen worden op Facebook. Ik vind het echt. Ja, ik kan hem, Joost heeft Facebook genomen, mensen. Zoek hem op, zoek hem op ook. Zoek hem op op uh, Facebook. Joost van Brakel. Joost van Brakel. B-R-A-K-E-L. Hij zit op Facebook. Ja, ik zit op, <MX> ja, ik, zit op... <laughs> ik zit op Facebook. En heb ik vanuit, heb ik daar ja, hij heeft vast zeven vrienden. Ja, ik kan zijn reden van... Dat of vast negen? Zeven. Nou, en misschien neem je nou een paar luisteraars als vrienden. Wijkij. Ik vroeg van niet. <laughs> nee, nou eerlijk is dat. hebben ze nog nooit op mijn e-mail naar ons gestuurd. Ik heb het al lang volgehouden. Ik heb het gewoon bijna twintig minuten niet over gehad. En je zat er wel aan te denken, aan te de, de, de malen. Nou, ik kwam, dat kwam er een keer in op. En toen dacht ik... Het zijn allemaal... allemaal... Dat jij, nee. dat jij vooruit een ik het meest schokkende iets vertel, ooit. Dat je moest uh, confession dat je uh, Facebook account hebt genomen. Ik heb een Facebook account en ik heb het vooruitzending aan Mick verteld. Maar ik dacht, hij kan best Omdat in... je wil farm willen. En candycrab. En candycrab. Candy <laughs> en toen dacht ik van, ik, ik kan het beter zelf aan Mick vertellen. of nou, dat, dat hij er net in lijf wel. Dat, dat je er ergens anders achter kwam. Je had toch niet gedacht dat ik deze kans had laten schieten? Hè? Nee, maar ik, maar ik schuim er niet voor Mick. Ik doe het in de open. Al onze luisteraars zijn anti-Facebook. Nee, sterk nog, al onze luisteraars zitten waarschijnlijk op Facebook. Ja, <laughs> Dan ben ik de enige zeiklul, net zoals iemand die stopt met roken, die al loopt de zeik over roken. Dus Dan ben ik bij Facebook. Ja maar dat wil je eerlijk zijn, natuurlijk, natuurlijk is het rechtlul. Natuurlijk. Je kunt Facebook kun je gebruiken zoals je zelf wel. Nou, heb veel likes? Nee, ik, li ik like niet, ik denk ik heb geen like. Ik ben al lid geworden van speciale groepen. Heb je al met iemand Facebook chat? Ja. Lekker Facebook chat? Hoe voelt je het? Op Facebook chat, ja. ze vertelde mijn zusje me dat ze. Hoe werkt dat dan? Want dat vertellen wel eens mensen via de mail tegen mij. Dat ze op Facebook chat met elkaar een soort bewustzijnsgroepje hebben. En dan nee, denk je van niet... nou, hoe kan je dan nou bewustzijn? Dat is een Een bewustzijnsgroepje in Facebook. Facebook. Dus ik begrijp dat het Facebook chat is gewoon dat ik dan een berichtje van mijn zus krijg. Het is net zoals dat MSN. Een soort MM. ICQ? Ja, WhatsApp. Ja. Ja, ik, ben, wat ik ben nog voor het MSN tijd. stuur op dat ze krijgen zit ziekenhuis te geweest omdat een meisje even zwanger was. Maar daar heb je ook inderdaad wel Facebook voor nodig. Nou, anders nooit geweten Nee, maar... Dan, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar. Dat is je zus, toch? Ja. Ja, dan, ja, dan heb je Facebook voor nodig. Ja, nou ja. Ja, ja dan, maar dan inderdaad, dan is die Facebook-chat toch nog ergens handig voor. In de tijd dat je gewoon nee, geen, ge geen, ge ge handig. geen telefoons meer hebt. Ik, ik, ik zit op Facebook. Ik ben, ik, ik ben bij Mark Zuckerberg. Ja. Jij bent nu uh, uh, verantwoordelijk. Dat heb ik wel gehoord toen ze naar de beurs gingen. Dan calculeerden ze elke Facebook-account op, volgens mij, 50 of 60 dollar. Het zou wel 66 zijn. Dus je hebt nu 66 dollar aan je. Heb je heeft Mark Zuckerberg aan jou verdiend? En, en de rest. Want hij heeft nou jouw profiel en alles. Ik kan die verpassen aan bedrijven. Ja, maar goed, maar aan de andere kant. Het kost mij niks. Ik hoop eigenlijk dat ze jou af gaan luisteren ofzo. of zo. Dat is een lachje. Af gaan luisteren. Ja, dat Facebook echt jouw posts gaat bekijken. Ja, ja. Wat, wat zien ze dan? Ja, niks. Ik bepaalde wat ik post. Ja. Uiteindelijk in ieder gevaarlijk, nee, ik ben niet bang voor Facebook, kom op. Facebook, bang voor jou? Ja, Facebook is vanavond, ik durf te stellen dat Facebook vanaf vorige week. wat is jouw Facebook naam, nou gewoon, gewoon je eigen naam, maar, ja. dus mensen kunnen jou gewoon opzoeken? Mensen ja, kunnen me opzoeken. En neem je ze dan ook aan als vriend als ze je kunnen vinden? Waarschijnlijk niet. Je moet er wel bij zitten, hé, hey, ik ben uh, luisteraar. Ja, nou, als je luistert naar die live en je hebt een heel fucking goed verhaal, dan mag je misschien in mijn, mijn, mijn, mijn vriendenclubje. M kan je dan verwacht... bij de uitnodiging kan je een ander verhaal typen? Nou, nee, ik, ik heb geen verhaal. Ik is het pech. Dan je een <laughs> ansel, ansel, ansel, Blijf je ook ik tot ga zeven, of zeven vrienden zitten? Ja. Nou goed, we hebben dat wel gehad denk ik. Feestje. Ik heb een oud, oud buurmeisje weer, weer gesproken. Lekker bij? Nee. Wat ja, moet je dan mee? Dat is toch grappig. Een oud buurmeisje. Ik ben blij dat mijn buren opgesloten zijn. Ik weet niet waar je met deze informatie moet. Nou. Ja, wou je nog iets over kwijt? Ik wou er niks over kwijt, jij begon erover. Moeten we onder de uitzending, moeten we onder onder de... uitzending moeten we ook een uh, Facebookgroep aanmaken, onder de uitzending linken. Nee, ik heb geen Facebookgroepen. Ja, nog niet. Nog niet. Daar begin het mee. Begin met een account. Ik, ik, okay, ik heb een paar jaar geluid. Je ziet. Welke? De Dirk-Jan Ik ja, vind okay. het volledig rechtvaardig. Ja. Dan krijg je dus iedere dag één of twee ja, Dirk-Jantjes in beeld. Ja, ja nee, goed. Oké, okay, mensen. Huh? <laughs> ja, wat een afval, dooddoener dit. Ja, dus Luister, uh, tot gauw op Facebook. Ja, Joost van Brakel, at facebook.nl. Zoiets. Like hem. Kan je dat? Ja, Alarm. ik ga We gaan nu uh, naar, uh, naar Nijsop terug, denk ik maar. Ja. En die gaat nu uh, een dag later verwelkomt die. Uh, Mr. Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand. Hoe de fuck? kom jij trouwens even nog kort. We zaten in het clip van Nigel Farage. Ja. Hoe kwam, kwam hier in uh, Geen idee. Speelt toch wel Oh ja, nee, dat, dat, dat ik zei van mensen ze niks anders te doen. Toen kwam ik, zat ik denken, zit dan met de smartphone. En toen zag ik, denk, ja, zo zit zitten met de smartphone met je Facebook account. En toen dacht ik, denk, oh ja, Jozef heeft straks gezegd dat hij... Eh, ...bekend aan mij dat hij op Facebook eh, zit nu. Zo, so, zoek hem op. Voor de die EFDD-vraag zo dat je de On van de EFDD-group, Mr. Farage. Juncker, uh, as you present this morning your new commission, uh, you tell us that they're all in the last chance saloon. Well, I tell you what, I'll come and see you there. <sighs> but you're going to have to introduce me to them, because this are pretty much a bunch of non-entities. Unknown. I spoke to MEPs this morning, who'll be voting later, and most of them couldn't even name half of them. And the one from Britain is so obscure, <laughs> his name Lord Hill, but it should be Lord Who. <laughs> You know, the British public couldn't pick the bloke out of a lineup, And he's never been elected to anything in his life, which means he's perfect for the job. <laughs> Because I don't think that the European public or commentators understand what the European Commission really is. The Commission is the executive. It is the government of Europe. And it has the sole right to propose legislation. It does so in consultation with 3,000 secret committees staffed mainly by big business and big capital, and all the legislation is proposed in secret. And once something becomes a European law, it is, the, it is the European Commission themselves who have the sole right to propose repeal or change of that legislation. The community method which you championed this morning, the means by which the European Commission makes law and holds law, uh, is actually the very enemy of the concept of democracy itself. Yeah. Yeah. Because yeah. it means, in any member state, in any member state, there is nothing the electorate can do to change a single piece of European law. So we'll be voting against the Commission today, not on the basis of the individuals, but on the basis of the fact that it is a fundamentally, un, in fact, anti-democratic form of government. I suspect you're in for a tough time with this Commission. Uh, you're going to have the Euro crisis which hasn't gone away and is going to get worse. And you're also going to have the UK debate, uh, where now it has become unacceptable to the vast majority of British citizens for there to be total free movement of people ex extended to half a billion people to come to Britain. Uh, Mr Cameron uh, masquerades uh, as being an EU opponent, though I note this morning that the Conservatives are so brave that they're even going to abstain. I think yeah. this will be the last European Commission that governs Britain. Because within the end of vijf five years, we will be out of here. Thank you. Hopen. Ja, Hopen, echt. Frans opgevreden, kijk, Ja, ik denk het ook. Frans het er niks te doen. Dat denk ik ook niet. Hij kan, wel goed, hij kan wel goed als het talen, maar hij, hij is dat niet gewend. Was in, uh... Frans wordt het De enige in Nederland... Ik zat er van de week toen ik dat dus zag van het Engelse parlement. Als ze zo tegen elkaar in die houten dingen staan. dan dacht ik wie in Nederland kan dat? Rutte zal even in moeten komen. Maar op een gegeven moment. Ik weet niet of hij heeft er, hij heeft dan een beetje denk ik piepstem. Ik denk dat hij dan. Ja. Gaat doen. Maar kan als hij zijn Engels goed onder controle heeft. Misschien wel populaire dingen roepen. Samsung kan het? Nee. Nee Samsung, is ook kwaad. Hij wil dus inderdaad. Hij zal wat roepen. En dan kent iedereen. En dan is flipte hem. Ja. Dat kan niet. Ik denk dat weinig dat kunnen. Het... Ik denk niemand. Nee. Wel fantastisch. Opstelten kunnen ze niet verstaan. Ja, die kunnen ze niet verstaan. Dat zou Nigel zo so echt. De nattep droom van Nigel Verhuizen. <laughs> And you, Mr. Opstelten. <laughs> you little fat frog. <laughs> Which is typical Dutch. Lowland, blubber country. Goed, ik ben klaar met hier met de fuck de EU. Ja, ik meen bij een fuck de EU. Hè. Laten we gewoon eens, dat gaat niet gebeuren. Laten we hebben er een gozer uit. Laten we doorgaan naar gewoon goed nieuws. Ebola. Er is eindelijk goed nieuws over Ebola. Oh, dat Ebola het goede nieuws was. Ebola is ook het goede nieuws. Ja. Ebola, ja. Als dat zou uitbreken in het uh, Europees in Brussel, dat zou prachtig nieuws zijn. Ebola ja, in ja. Brussel. Prachtig nieuws. Dat is wel mooi, hè? ja. Maar nee, zo, zo goed is het nieuws nou ook weer niet. Bijna, bijna zo goed. Ik zal je niet meer langer in, uh, in spanning laten. In de eerste helft van volgend jaar zijn enkele honderdduizenden vaccins tegen ebola beschikbaar. Ja, ja. Dat verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoppa. De vaccins worden in eerste instantie gebruikt om hulpverleners in te enten. Het lijkt goed nieuws, maar de WHO waarschuwt ook... dat het niet zeker is of de vaccins echt werken tegen het virus. Ja, dat weten ze niet zeker. Wat het nieuws. Ja, precies, ja, er is een hoop geld uitgegeven. En ik heb dat nog een hoop verdiend. dit. En nu komt het... Uh, bedankt Rochette Today. Die hebben soms echt... Je denkt van, Ja, wat moet ik met dit? Dit is info, wat moet ik hiermee? Het legt niks uit... Uh. Hoe kom je in één keer aan al die vaccins? Uh, eerst hadden ze geen vaccin, duurde het nog maanden om iets te ontwikkelen, weet je nog? Die laatste zin, het is niet zeker of ze, of ze werken. Niet zeker, het is niet zeker of ze werken. Hoorde ik hoorde een clip op Russia Today. En daar zit de laatste op een gegeven moment, uh, volgens mij is hij de, de baas van, hem, Johnson Johnson. Ja. Een Amerikaanse farmaceutische. Elite prick. Uh, elite prick, ja. Uh, elite, uh, uh, elite bedrijf. Opgericht, agitant. In de world order. Dus met al die bedrijven die 18, 18, al sinds 1880 al ja. vooral als school nou, uh, Ja, Johnson en Johnson. Nou, Daar ja. ja, kan je van zeker zijn. Al die grote farmaceutische ja. dingen. Je weet dat er zeker de kapot aan gemaakt wordt. Maar dat, dat is dus een Nederlander. En dat kan je ook heel duidelijk horen, want hij spreekt dat echt, dat echt uh, boerenkool-Engels. Ja, boerenkool-Engels. maar aan te horen. Maar ja, die komt met. Die hebben wat, nieuws, wat, wat, wat nieuwtjes in deze clip zitten. Ja. Die ik bij het NOS nooit hoorde. Dus. Want we hebben in één keer een medicijn en dan hebben we in januari in één keer honderdduizenden klaar liggen. Ja, ja. Ze gingen van geen vaccin aan een vaccin. En in één keer wat zit daartussen? Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Hoe kom je aan het vaccin? Ja. Dat krijgen we nu toch wel. The World Health Organization has promised millions of Ebola vaccine doses will be ready by the end of 2015. But they warned it's not a magic bullet solution. The virus has already killed nearly 5.000 people. So there is demand for a cure and a quick one. Now one vaccine was actually created about a decade ago. But spent mm. all that time on the shelf. Nou, dat yeah. well, yeah. vond ik toch wel nieuwswaardig. Yeah, al yeah. dit stukje. Die, ze hebben dus, Ebola vaccins hadden ze al tien jaar geleden. En loopt als, uh, uh, Rusland loopt al sinds... Volgens mij het begin van het uitbreken van deze huidige ebola ja? roepen ze constant. Wij hebben een vaccin. Dat hebben ze ook. Dat heb ik gehoord van, van klokkenluiders en, en dat soort mensen die een beetje verstand hebben van uh, dat soort dingen. Maar niemand zit te wachten op een vaccin. Is er, Rusland is niet dom, wat wij ja. weten. Ja. Rusland weet... Uh, uh, Biowapens. Je kan maar zo wat er nu gebeurt. we weten maar niet wat er gebeurt in Afrika. Het kan iets anders zijn, maar het kan ook gewoon zijn dat ze, dat ze iets via, ik noem maar wat chemtrails, gewoon naar beneden laten vallen. Dus ja. Dus, dus Rusland is daar wel of, um voorbereid. voorbereid. ja. Dus je roepen, roep, bedrijf, roep rechter, joh, wij hebben zo'n ding liggen. Ja. Dus daarom dat je ook dit soort, zo'n twist Degene die waarschijnlijk daar in Afrika het Ebola-virus erin gepleurd hebben, die willen helemaal het vaccin nee. wat we of niet. En nee, je, je, je voor, maar oude alle mensen weer beter. Nee, je moet, er zitten allerlei doelen aan. Ja. Je moet daar zoveel mogelijk negertjes. Oh, zo zien we dat. Ja. Die zijn te, mis, te veel. En die, die, die, lopen met die wonen met z'n allen op olievelden. waar we niet hebben. Mee. Die worden ook een beetje te rijk. en is mondig, Dus we moeten weer uh, terug proppen naar een uh, vierde wereldwoon. Klote Chiners, Chineesjes. Die zitten overal in de Afrikaanse landen waar nu uh, ebola is uitgebroken. Ja. Dat is, ebola komt af op Chiners en op olie. <laughs> dat is gewoon zo. Ja. Dat, dat, dat, in ieder geval, dat is daarom hebben wij... Kut. We olie in Wageningen. Ah, nee, maar ik zit wel te denken, als je in het vlekje naast een shell, naast een Chinees woont... Dan heb je een grote, grotere kans, uh, grote kans op ebola. Als, uh... ja Chinas en olie, dat komt op de pad. Ik weet, oh ja, we waren bij bij... Uh, en nu komt, uh, laten we uh, leggen ze een beetje uit... Uh, wat ik net zei, die Nederlandse uh, prick. gaat er uh, iets vertellen. On the shelf. Scientists claimed it was 100% effective... When tested on ebola infected animals. In fact... Uh, Researchers then said it was ready to be tested on humans, but that never happened. Huh. Only now is the vaccine undergoing basic safety tests, and several pharmaceutical companies are racing to create and test their own experimental <laughs> shots. Yeah. In fact, RT spoke to a chief researcher from Johnson Johnson, oh, a company which hopes to have a quarter of a million doses ready by May. In the last several years, uh, a lot of new biotechnologies oh, yeah. have become available. The technology we gebruiken is een prime boost approach, where you use two vaccines. Uh, that means that you first give a first vaccine, you get antibodies, and, and then you give a second booster, which bring it to a very high level in order to get maximum protection. Dat is de Nederlandse tactiek, hè? Hoor je dat? Twee shots. Dat was ook met die, ja, die, die nepgriep toen, die Mexicaanse bangmakerij. Ja. Moest je ook twee, hè? Want eentje is niet genoeg bescherming, Moest je twee. Cocktail. Ja, maar je mocht ze niet tegelijkertijd, want dan, er, nee, nee, want dan ging je, weet je meteen te plekken uh, in coma waarschijnlijk. Verlamd. Vind je like, gelijk dood, nee? Ja. Dus je, er zat volgens mij een week of zo of twee weken tussen toe. Dat is het plan van die enge aapje klinken. Ja, dus, dus dit is de Nederlandse tactiek wat, wat deze gast hier uh, uitlegt. Twee shells, anders ben je niet uh, echt veilig tegen Ebola. Dat geeft 100% protection in animal models. And that's why we have chosen to do the maximum protection because of the, the seriousness of the disease to go for two vaccines. And so we in parallel upscale that. And we do, do that together with a, a, a Danish company, Bavaria Nordic. And you have probably seen this week in the press that we announced a deal, a collaboration with Bavaria Nordic to have the two vaccines combined and in a clinical, in clinical work and in production so that we get to the maximum possible protection for people. We do that. Maximaal possible second, protection. Second, wie doet dat? Ja. ja, dat zou ook zijn baan niet natuurlijk, hè, tegen media praten. Hij bedenkt de strategie. Two shots, mensen. Twee shots. Kunnen we extra, two, dubbele winst. Nou nee, het klinkt alleen al veiliger. Ja, hoor. Only dus ik then. Krijg, ik krijg één shot, nee, ik krijg twee shots. Oh. Only then you get 100% protection. Protection for people. Ja. Jij bent een beetje een Haagse engel, man. Absolute protection for ja. people. ja. Dat is ook mijn steek al, maar ik heb haar Is het misschien te veel om toe te geven in één uitzending? Nee, ik ben een kwart Hagenese. Facebook, Hagenese. Ja. Ja. Protection. Ja, ik, ik, ik kan alles op taal worden. Ik heb ook SS'ers in de familie. SM'ers? SS'ers. Een van mijn ouders waar SS'ers. Heeeeee. Ik hoop al joh. Ja, nou dat weten mensen genoeg. Waarom je soms van die faaltjes uh, toen. Ik ben, echt, ik, ben, ik ben wat dat betreft ben ik de, de, de tegenoverstelling de bij uitstek. nou. Ah, Joods en SS. Joods en SS. Hagenees, Hagenees. Facebook-account. Ik ben alles. Dat <laughs> ja, was altijd het hele Bola-nieuws trouwens ook wat ik heb. Ja, ik niet met Bola. Ik, ik, ik hoop dat ik het niet krijg. En jij ook niet, want ik zit vaak naast je. En voor de rest Als we je maar in eentje de show doen. Ja. Ik, ik ga ook niet krijgen Nee. Ik ga ook dat ik geen ebola vaccin ga nemen. Elke dag een appeltje eten. Ja. Pak Niet uh, bij stervende mensen de kots op likken. Iodine in onze toekomstige webshop bestellen. Onbekende mensen die langs de kant van de weg zitten te sterven, niet uh, bloed uh, door je handen laten sloppen. Niet uh, je, in je bek laten kotsen. Nee, dat moet je wel. In West-Afrika. Of poep eten van, uh, van, van een sterren mogen... iemand. En als je echt bang bent, dan ga je gewoon naar Martin Vrijlandse webshop en dan bestel je gewoon een premium uh, ebola pak. Nou, dat is een keer een Vrijlandse mat, dan ik je in Vrijlandse wat, dan krijg je trouwens uh, weer... 3%, 3 uh, van de opbrengst. Elk pak wat wij uh, via Vrijland verpatsen. Nu? Ja. Dat moet omhoog Moet ja, je om niet vergeten ja. straks uit te knippen. 3%? Had ik van? jou nog niet verteld? Nee. Nee, dat gaat nog wel omhoog. Als ze merken hoeveel mensen via ons die ebola pakken kopen. Die ja, als die wij want die kunnen we maar maken. Ik denk dat wij potentieel goed zijn om. 200 Yo, de meeste het? van onze luisteraars... We kennen nu twee luisteraars. Van de drie die we kennen. Ja. Die er waarschijnlijk ook zijn. Die komen allebei uit Eindhoven. Of uit de buurt van Eindhoven. Ja, die, dat, ja, ja. dat is ons niveau van de luisteraars. En ze roken allemaal blauw. Nee, dan, dan heb je het. Die idioten van de week aan de mail stuurde. Ik knip van de raad, toch? Ik knip van de later. toch? Ja, net, net ja. was dat toch... Wat die zijn. idioten van de week die mail stuurde. Dat had wel een mooie aandacht. Ja. Hallo, Poetin steunende... Poetin steunende... Homo-hatende separatisten of zo? Ja, dat weet je. Ja. Prachtig. Ja. Stone separatisten. Ik ook niet. je de steunende Stone separatisten. mooi. Ja. Oké. Okay. Uh, jij mag weer het nieuws kiezen. Mag ik kiezen? Ja. Wat, wat uh, gooien we heen? Ja, dat is Frans, Een grappig nieuwsje dus. Ja, Jazeker. Ja, oké. Ja, okay. <laughs> ja in ook... de bal van de terreur, ja, je zou denken dat ze blij zijn met als ze een miljard erbij krijgen. Nee, nee, nee. Zure, zeikfransen, Fransen, we hebben een probleem. We hebben een probleem. En best wel een ernstig probleem. Ik, doe dan wel, ik vind het wel een probleem. Ik ga laat gewoon het nieuws het werk doen. Ik heb er echt heel erg moeten knippen, omdat ik, ik, ik eigenlijk geen Frans in de clip wil. Hi, stuur je ook hier dan. Stil. Stil. We zijn bezig met een show. En we, uh, dit, anders moeten we heel veel knippen. Oh ja, Fransen. Nee, ik had Frans, heel veel Fransen eruit moeten knippen. Dus het kan een beetje raar overkomen boe, boe, boe. Ja, Maar dit, ik heb het belangrijkste nieuws erin laten zitten. Frans, Fransen zitten met een ernstig probleem, mensen. Clowns, die zijn normaal gesproken om te lachen natuurlijk. Maar nou, klaus, nou, dat vind ik niet. niet zomaar uit het... Ja, nee, daar gaan de eerste leugen. Dat gaat heel fout. Clowns okay. zijn totaal niet om te lachen. Als je, als je, ik, ik durf hier te stellen. Als je moet lachen om clowns... Dan... dan kinderen is in die zieke kopvij. Heb je vroeger wel eens gelachen om Bassie? Van Adriaan? Ja, dan gelachen lachen. Ik, ik, ik vond het een leuke serie om te kijken. Maar of nou dubbel om hem lag? Nee, nee maar hij, het zijn die, altijd vrouwengrappen. Het ligt er huis en hij hij ik bovenop. Bassi ik kwam aanlopen met een, met, een, met, een, met een slagroomtaartje. En je wist dat hij erin ging vallen. Dat wist je. Of dat bij Adriaan het gezegd Ik vond het ook achteraf echt een scheidserie. Met die robot. Robin. Ja, nee, het was een leuke serie. De BNA Boys. Nee, wel. Die gaan de tegenaan. BNA boys, die zijn niet te verslaan. Ja. Dat was voor Dat was de enige clown die nog een beetje, nou ook niet. Later. Ja, ook. Die, had ook, die had ook in onze tijd, ik weet niet of je het mij herinnert, Je had Flappy. Eigenlijk een clown uit de jaren 70, eind jaar 70, maar die werd toen wij jong waren. Was die was weer... ook op janken toch? Ja, nee, maar dat was een, een, een clown met een zwart hoedje. En, die, mm. en, en, en dat was al dood. Flappy was de eerste, maar wie ik besefte dat ik totaal geen invloed en macht had bij Jaskind. Want, want Flappy die vroeg dan op tv. Dan had hij, een, hij kon kiezen, stond hij op een En dan kon hij kiezen. De ene naar links. Er waren groene heiden met konijntjes. En een mooi zonnetje. En, en, dat, ja, en, en een pretpark verderop. En rechts Auschwitz. En rechts was Auschwitz. En dan zei Flappy. Moet ik naar links? Of moet ik naar rechts? Oh, dat kan En hij zei, al, zei nee, Flappy naar links. Naar links, Flappy. Ik, weet, ik zie me nog zitten als kleine Joosje. Flappy naar links, jongen. Doe, doe, doe. En dan uh, zei Flappy. Hé, hey, ik moet naar rechts. En dan, godverdomme, nee, Flappie. En dan zei hij, dan Katie En dan zei hij, oeh, dat is wel een. En dan zei ja, dat is doodeng, Flappy. En hij in een paradijs. En dan zei hij, dan zei hij de magische zin, zal ik het doen? Of zal ik het niet doen? En ik gil in, op de toffe van mijn longen, hè? Nee, Flappy, niet doen! Niet doen, Flappie! Flappy, blijf hier! En hij deed altijd. Waarom stelt hij me dan iedere keer die vraag? Waarom die keus? Waarom, waarom mij gek proberen te maken? Als je dan toch zo'n strond eigenwijs wil om die, om die klote, klote weg in te lopen naar een auto's toe. Ga dan niet eens mijn lastig vallen, Je moet je de verantwoordelijkheid op mijn schouders leggen. Want als het nou fout gaat, dan zegt Flapiter, ja, jij was er ook mee eens. Ja? Clowns are fuckers. Nou, dat, ik moet het er met eens zijn. Dan, ik, ik heb er nog wel mee gehad, noem ik. Ik heb die, grootste wereld, de grootste wereldberoemde clown ter wereld gezien, die iedereen fantastisch vindt. pop Van de Russische Staatssecretaris. Wat ja, een baggerput ja, zo ja, heb ja. ik ook gezien. Dat mag ik, je, je nou, dan, zien? kom op. Je had de, de, de, de lamp van het circus, en die scheen er naar links. En, en dan ging Pop-Off in het midden staan, en dan ging de lamp naar rechts. En dan stond hij zo te kijken, wat is het wel? En niet weer een. Ja. Fuck, ja. clown. Ja. Ja. Ik ga gewoon wat nieuws weer draaien. Mijn tas. Clowns. Die zijn normaal gesproken om te lachen, natuurlijk. Maar een clown die zomaar uit het niets opduikt. en je de stuip op het lijf jaagt, dat is iets heel anders. Frankrijk is in de ban van gevaarlijke clowns. Clowns die in sommige gevallen mensen ook echt aanvallen. En keep... Ja, hier lieten ze allemaal van die filmpjes zien van clowns die mensen te stuipen lijf jagen. Franse clowns. Ja, dat is een molle auto. Ja, dat is ook echt vertering. Dat is echt Franse clowns ook. Gemeen of grappig? Filmpjes van enge clowns die mensen bang maken, ze doen het in ieder geval goed op internet. Maar in Frankrijk is de er wel vanaf, nu criminelen het fenomeen ook gebruiken. Verschillende incidenten maken mensen bang. Een clown die een voorbijganger met een ijzeren staaf slaat. Hij krijgt vier moet maanden cel. En hier in Zuid-Frankrijk is dit weekend een groep jongeren opgepakt. De Fransen zijn in de ban van de terreurclown. En is... ook in Amerika en Engeland speelt het. Klaar zijn niet die maar ze gaan slaan. IJzeren ja. Maar Ook als het grappig bedoeld is, moet je hier in Frankrijk intussen mee oppassen. Op sommige plekken gaan mensen de straat op om op clowns te jagen. De Franse politie komt met een welgemeend advies... Mensen die een agressieve clown zien, moeten het alarmnummer bellen. <lacht> hey. Dat is verstandig. Okay. Dan zijn die kliklijn's nog ergens goed voor. Agressieve clown, trainer aangeven, Jandel. Ja, weet je. En, en weet je wat het is? Ik krijg binnenkort, soms doen clowns zich ook wel eens bruin zwinken. Binnenkort krijg je de zwarte pieter, worden met ijzeren staan met elkaar getrapt. Die worden ook eens clown gezien. Ja, die moeten niet in Frankrijk komen. De, de, de Fransen denken dan clown ja, ik vind en, dat clowns zijn. Beslist. En zwarte pieter kwamen er misschien nog mee weg, maar wat ze nou willen. Is die blauwe pieter, gele pieter, groene pieter. Die lijken steeds meer op clowns hè. Het wordt steeds meer wat pieter ja, soort clown hè. Iedereen lijkt erop. Als ze uh, uh, maar rijke helwegen erheen sturen. Die worden ook in elkaar geboekt. Ja. Meteen. Die ja, klopt erbij. Het is je paai. He? Ja, ja. Yeah. ja. Appa. Ja, nee, ik, ik vind het eigenlijk wel goed nieuws. Dat die Fransen klopje klopjacht uh, begonnen zijn. Terreur ter clowns. Ja besluit. Oh, en dan meteen maar inderdaad alle clowns meepakken. Zo werken. Want clowns zijn niet grappig. Clowns worden ook altijd gebruikt in horrorfilms en ene scènes. Als je een serie ziet met enge nachtmerries. Altijd zit er een clown in. Ja. Clown it, van McDonald's. It. Zeg it nooit wat terug. Zat altijd bij de ingang. Geef ik hem een hand. Hey Ronald. Noord. Ik kom er vaak. Ga je het terug. Ik zou toch denken dat hij al die jaren moet kennen. Akko it verpesten. van uh, Stephen King. Ja die mocht wel. Ik ook hè. Ja. Ja ah, joh. Dat was ook wel een Wie <laughs> Je weet een clown is? Zeg nou Frank Masmeijer ooit. Ja. Is, uh, die zit vast in een uh, Belgische cel. Al vijf weken geloof ik. Waarom? Cocaïnehandel. drugshandel. Nou, ja, beter. Ja, je moet wat, hè? Ja. Als je niet meer op de tv bent, je geld op opwis. Ja, Frank Masmein was een beetje de nationale clown toen de tijd. Showmasters. Ja, Frank Masmein was wel leuk. Ja, toch? Ah, ja, heel erg positief altijd. Ja, die is inderdaad ja, niet meer groot. op tv. Nee, ja, niet meer. Net zoals Henny, Henny Heusman. Henny is terug. Zijn die terug? Oh, hel ja. Met een surprise show. Oh, dat is een cup van ja, het is nou op SBS6 ik, met Do. Ik heb gekeken, want ik dacht. Het is allemaal anders, want tegenwoordig heb je een Facebook-account. Die zou je altijd doen. Hoeveel niet naar uh, SBS6 te kijken. Nee, laat me nou uitleggen. We gaan er niet alles. Dat is een hele nare, afgunstige. Nee. Ja, dit is Mickey die eigenlijk stiekem ook weer een Facebook-account wil. Oh. oh, ja, dat zal het zijn. Ja, dat denk ik. Projectie. Ja. Nou, dat is oké. Okay. Nee Nee, nee, wel. Uh, uh, waarom ik ernaar keek, was omdat Henny is een van en toen bleek ik weer terug op tv en dacht ik: ja, Ik moet hem een kans geven. Ik kijk nooit naar SBS. Maar ik dacht: Ik moet. En toen zag ik hem lopen en toen het was het te voor verwoord. Ja, denk ik toch? Ja, dat het, het, het, het kan ik. niet meer. Geen... Huh. Henny is niet meer die oude springende. Wat doet dode bij hem? Ja, die presenteert het en Hennie zit er een beetje bij geworden. Ja, dat kan niet. Ik heb hem een minuut gegeven. Dat kan niet. Oké. Okay. Ik denk dat we over moeten naar serieuze nieuws. Alsof Frank Masma hier niet serieus is. Ja, ja. Eh, uh, hoe? Lone wolves? Dat, dat is ook, ook wel een soort van trend, hè, de afgelopen week. Lone Die tweede beveiliging die we straks niet horen, extra beveiliging in de Tweede Kamer, komt rechtstreeks. Uit het Lone wolf-dreigings. Ja. Schutten in Canada bij een uh, oorlogsmonument, ja, oorlogsmonument en de, de, oorlogs. daarna in het parlement. Ja, het is hetzelfde als de het Tweede Kamer. Ja, die, school, die jongen die op die school uh, zijn neef is hebben. Ja, daar heb ik ook. Dat, dat, dat, je kan natuurlijk wel eens een echte schietpartij tussen hebben. Dit, wat ik tot nu toe gehoord heb, is dit wel een echte schietpartij geweest. Ja, dat was in ieder geval een liefdesrelatie zo. Ja, dat, ja. Dat ging, uh, ik heb nou een No jenna show gehoord. Van mensen die uh, in de stand Ja, Je hebt, je hebt, je hebt hier een wagen over, die gekken lopen Die Hier allemaal op een dag gaan ze een podcast doen. Maar ja, maar volgens hebben we hebben voor mij een paar shows gelezen. Waar de alternatieve media ook een klein beetje in, uh, in doorslaat, dus, is iedere theorie, is al het nieuws als vals beschouwd, weet je wel. Maar ja, te Vrijland. Te zeggen, er zijn mensen die gewoon naar elkaar door de kop hebben Maar Martin Vrijland, die, die zegt dat, dat, dat, dat er niet, in Kobani niet gevochten wordt. Bijvoorbeeld. Ja, waar MH17 het niet echt neergeschoten. Ja. Dummies, dat zijn dummies. Ja. ja. En dat, dat is echt zelfs. Ja, hij moet zelf weten, dat kan me niet zeggen, maar geen vlekken. Maar dan, dan, dan, ik lees wel eens wat. En dan gaat hij. Er is er weer een vader geweest van een. van een. van van of een familie het van slachtoffer van de MH17, die is dan in dat gebied. Ja. En dan, dan kan je erop wachten, de volgende dag uh, echt, echt uit nare ego geschreven dat dat allemaal nep is en uh, allemaal is nep, want, uh, het is allemaal nep, zoals ik eerder schreef, dat is nep. Denk ik, ja. Ja, je bent ook echt een enorme trieste lol. Ja. Omdat bombshell. Ga maar, uh, ik heb nog een clip van CBS eigenlijk. Over de, de, de, de, de schietpartij in Canada. Ja. Ja. Um, uh, je zou denken van, nou, een klein schippartijtje schiet iemand neer. Ik heb dingen gehoord. Ze hebben daar hele, als de NHL, ijshockeywedstrijden, de hele stadion zitten daar uh, minuten stilte te houden. Uh, uh, het was echt, echt, echt enorm is het. Hè? En Canada ook meteen, hoppakee, ja, vol, vol in de coalitie tegen ISIS. Vol erin, tegen terrorisme. Ze Het nee, nee, nee. zijn niks gewend, dat hoor je in deze clip in het begin. Echt, ze zijn daar helemaal geen, geen zak gewend. Het zijn echt gewoon een stertje pussies. Into uh, the parliament buildings, and then heading up. Uh, you know, it was some time before they stopped him. This is a new kind of event for Canada, and I wonder if you could give us a sense in these early hours of the national mood. A lot of people, uh, coast to coast to coast, are are are obviously in shock because of this. We have people crying in the streets on the west coast on Vancouver Island. Piepen, mensen jankend in de straat om van, in Vancouver. Jankend op de straat om dit. Ja, maar dat heb ik nog oud, denk ik. Dat geloof ik nooit. We lachen wel in, in, in Noord-Korea. Mensen huilen allemaal. Oh ja. geloof ik Waar, waar ben je van het laatste beheld als iemand anders dood is geworden die je niet kent? Ik nooit. Toepak. Ja, moet je dan janken? Ja. Zeg je? Ja. En jij ja, maakt mij belachelijk omdat ik VV goed zit. En omdat ik haar goed heb. Ik was al uh, jaar of 17. Ja, en maar maar een grote gangsterrapper-held ging Kom dood. op, zeg. Kom op. Ja, shit on nigger in Amerika dood. Wat is nou erg? Een man die huilt? Of iemand die, die altijd tegen Facebook loopt te kanker en een Facebook-account neemt? Dat is voor niet het. Een, ja. Ja. Ik een denk... man die huilt. Om ik, een man kan mag dat houden. Of een gangsterrapper. Ja. Je ja, had ja, ja, van blijdschap moeten zijn. Dat is het ultieme doel van een gangsterrapper. Dat Die doodsgegroter wordt. Toepak was meer dan een gangster rapper. Ja, Toepak was meer dan een gangsterrapper. Toepak's laatste album. Vlak voordat hij doodgeschoten werd... Heette Killuminati. Ik weet het. Ja. Heel Want Mary Cometeen. Ik heb ook drie van de hele toepak Ja. Ik heb het niet van jou. Nee? nee? Huh. Oh, jij bent zo stoer. Oh, jij over echt om te huilen. Nee, maar jij, jij, jij, jij, jij, jij houdt een flappie die uh, de verkeerde kant op loopt. Terwijl jij staat te schreeuwen. Ik heb een, oh, raadje, ik heb een draadje gelaten. Titanic op de Aan. Oh, dat lijkt, ja. Daar lieg je geen woord om. Dat ik, ik ben toen bijna het theater uitgetrapt. Miguel. Ik ben toen bijna de bioscoop uitgetrapt. Never let go, Rose. Never let go. Ja. Oh, bijna mee. Ik ben toen nee, ging toen met mijn toenmalig naar de bioscoop. Toen ben ik bijna naar de bioscoop uitgejaagd. gelincht. Ik zat daar en ik had echt zoiets van: ik heb helemaal niks met stukken films. En eenmaal, toen ging op een gegeven moment, het schip gaat op een gegeven moment zo loodrecht de zee in. En dat orkestje zat te spelen en die kanker allemaal dan naar beneden. Ik, ik heb me kapot zitten lachen. Echt, die blikken, joh. Oké, ja, je kan het gewoon dat is toch leuk? Kies op een donderraai, prachtig. Want, meneer, meneer. Wat verwacht je dan? Je zit in die bioscoop. Nee, iedereen kent toch het verhaal van de Titanic? Je weet toch dat dat schip onder de, de, de, de, onder de zeebodem verdwijnt? Ja, meneer de stoere, de stoere killer, die zit wel te janken als eh het lichaam zo geschoten wordt. Kijk zetten zitten. Een negen met een hoofddoek Real cheese. Real cheese. Yeah, Sorry, what want je moet gewoon weer keer, je moet a een keer een keer. Je moet gewoon een keer een keer een die Je moet gewoon En die, en een Je moet respect. Om toep Je Facebook. gewoon een Je ziet gewoon een ik zou bijna weer een Facebook een keer een gewoon een met de clip, ja? Um, uh, at, at this news because it strikes so close to home in the sense of two major national symbols where something uh, like this has occurred and uh, people just said, you know, this is Canada. This doesn't happen in Canada. Well, no. today it happened in yeah. Canada and uh, the consequences going on f uh, forward now uh, are uh, still to be determined. Peter Mensbridge, Chief Correspondent and Anchor of the CBC. Thank you so much. After the attack today, NORAD, the North American Aerospace Defense Command, went on a heightened state of alert, and... Yeah, NORAD on high alert. It's a shooter up the ground. Yeah. They're <laughs> coming with lightnings aan vliegen. That's we're going to do. Canada's National War Memorial was a target. Security was beefed up at Arlington National Cemetery in Virginia. Cool, cool. Here is what President Obama had to say today. Uh, obviously we're all shaken by it, um, but... Um, we're going to do everything we can to make sure that uh, we're standing side by side. We can d during this difficult time. We're Also in Washington, our Homeland Security correspondent Bob Orr is following the investigation. Bob, what do you know? Scott, law enforcement sources tell us there is no intelligence at this point suggesting the shootings today in Ottawa are connected in any way to a broader plot or to any threat against the U.S. homeland. The FBI and intelligence agencies, of course, are in touch with their Canadian counterparts, and they're all still working to pin down a motive for the shootings. Now, we're told that some of the evidence suggests the attack may have some kind of domestic link, but investigators have not ruled out at the same time the possibility, the real possibility, that the gunman may have been inspired by terrorists. Ooh. Terror groups have called sympathizers to attack soldiers, police, and other Ooh. Western targets essentially wherever and whenever possible. And in fact, it's already <laughs> happened. That deliberate hit and run that killed the Canadian soldier near Montreal earlier in the week was clearly a terrorist act carried out by one radicalized man, Who struck out on behalf of ISIS. With US airstrikes continuing now against Islamic State targets in Iraq and Syria, the FBI and the Department of Homeland Security are out warning local police to be on guard potentially for more retaliatory attacks by lone wolves. Attacks got to look very much like what we've already seen in Canada. Bob Orr in our Washington Newsroom. Thank you, Bob. That was niet aan het overgericht. Nee. Want twee dagen later. Je hebt er weinig over gehoord in het nieuws en zo. Uh, een man met een bel. Ja, ik heb een fag... Hatchet man. Ik heb een... Hatchet guy. Die vriend van ons is van meegekregen Hatchet guy, ik heb het gekeken. Op het filmpje. Hij, uh, die vriend van ons, die zat, uh, die ja. zat zo heftig en uh, ze renden allemaal rond. Ja. Ik zal vertellen aan de mensen wat er gebeurd is. Je, dan heb ik een inleidende clipje ervan. Ik zal eens even het inleidende nieuws uh, draaien ja. van de animus, maar is kort. Lone Wolf met bel in New York City. De man die donderdag agenten in New York met een bijl aanviel, was een geradicaliseerde moslim. De commissaris van de politie noemde de aanval een terroristische daad. Waarom? En dit is de 32-jarige dader op het moment van de aanval. Twee jaar geleden bekeerde hij zich tot de islam. Volgens de politie bezocht hij de afgelopen tijd radicale islamitische websites. En plaatste hij anti-westerse berichten op sociale media. Hij zou alleen hebben geopereerd. Dit is toch helemaal de blauwdruk? Ja. Totaal? Absoluut. Alles, sociale media dingen erbij. Ja. De loonbolves, namelijk. Hè? Die, die zorgen eerst heel erg goed een archief bijleggen van tevoren. over wat voor, wat voor ideeën zijn. Ja, en hier zijn beelden van. je kan gewoon nu opzoeken. Hatchet. Ja. Hatchet Man. heb ik straks gezocht nog voor de uitzending. Hatchet Man New York. Ja. En dan hebben ze de politiebeelden. Waar die vriend van ons zei. is, is iemand die, heeft, die daar toevallig een voorbijganger was. Ja. Die filmen dat dan. Hij het wel één keer weer die nog bij dood Je zag daar niks op op die video, dat was nadat het gebeurd was. Je hoort uh, iemand zo, uh, shit, shit, weet je wel, uh, uh, I hope to kill him, I hope to kill him. Nu zit je ziet de politie erop op, ergens opslaan wat je niet echt kan definiëren wat, ja. I hope to kill him, uh, zoiets hoor je. En het is best goed in elkaar gezet. hele goede beelden, en je ziet heel goed uh, inderdaad wat mensen wat angstig kijken en doen. Ziet er heel goed uit, totdat ik het... Mens, hij is moeilijk te zoeken. Ik kon hem niet vinden. Om mensen hem misschien beter kunnen zoeken. Maar dat is dus een voorbijganger die dat gefilmd heeft. Ja. Op zijn mobieltje. Maar het is het, toen pas, En ik, omdat ik misschien die dingen gewend ben. Ik, ik denk, anderen die zien dit. En die zien puur die scène gebeuren. Wow. Ik zie op een gegeven moment heel duidelijk een beeldje. Wat, hij wordt gefilmd. En dat is ook wat... Of wat, wat, wat, als, als je met een smartphone staat te filmen. Een beetje zo gedaan. Maar, ja. Wel heel scherp en heel goed geluid vooral. Ja. Als je met een smartphone meestal, dan kan je zo'n, wat je bij de ISIS video's vaak hoort, dat is zo'n windgeluidje prachtig. Ja. Niks van dat. Maar je wel op een gegeven moment heel duidelijk een beeld iemand die ervoor langskomt en met zijn smartphone het ook aan het filmen is. Dus je ziet diegene die in aan het filmen is en je ziet iemand daarvoor langskruipen met zijn smartphone heel duidelijk het filmen is. Dat is gewoon echt puur, volgens mij, NLP of hoe je het moet noemen, mindcontrol-achtige shit. Zodat jij als, als, als kijker zoiets hebt van, oh, ja, oké, okay, er staat er nog een te filmen. Ja. Ik geloof er geen zak van. Helemaal omdat ik um, een dag later hadden ze de politie beelden. Yeah. En nou, daar zou dan, uh, oh, die schokkende aanslag op te zien zijn. Maar zoals gebruikelijk. Je ziet dus een man aankomen. Met een, uh, ik kan het niet zo goed zien, met een, met een soort, volgens mij, een zwart, met een soort grijs, grijs masker op. Yeah. Best wel eng met een, met een capuchon op. Maar niet een gewone hoodie, maar gewoon echt zo'n zo soort uh, capuchon met, met zo'n punt erop. Uh, in het groen. Ja. Echt heel creepy. Het had zo ergens in een, in een Halloween. Game of Thrones, hè? Ja, een creepy gast. Echt, ja. echt, een, echt een sick fuck. Met, met een masker met een op En die, ik zie hem echt, echt met zo'n hatchetbel. Het is, is, is een soort houthakkersbeltje. Ja. Bel heeft hij. En die zie je aankomen lopen en die zie je eruit halen En dat is het. That's it. En je ziet hem in beeld. Een straat waar ik geloof één, één persoon te zien is. Ja. Terwijl als ik het filmpje kijk van na de gebeurtenis, is het ...bomvol. Politieauto's en... ...dit uh, is het net gebeurd, hè? Dat is het nog aan de gang. Want ze zijn erop in aan het slaan. Want die ene gozer zegt van... de uh, killer. En dan zie je in hele keer een heel vol, volle scène. Terwijl je die, die, die camerabeelden van de... ...van de NYPD... NIP, uh, um, ...ja, zie je gewoon een gas aankomen rennen... ...met een masker op, met een bel. Die uithaalt, maar verder... ...niks. Nee, nee. nee, hele slechte beeldkwaliteit. En dat moet het dan zijn. Ja, de lone Wolf acties, het is makkelijk wat je kan doen. Het kan echt gebeurd zijn. Hè? Want ik weet ook van de technieken die ze hebben met mind control. Je kan iemand helemaal gek maken. Die, uh, ja, hij ingen... is een Darren Brown. Precies, ja. ze zijn heel ver in die technieken zijn ze. Dat kan, ik sluit niet uit dat het echt is. Maar dingen die ik gezien heb, vond ik een paar rare dingen. Wat ik net zeg met dat, met dat met beeld, wat in één keer perfect is met geluid. en dat je iemand is een soort van inprogrammeren van hé, hey, het is graag met een smartphone. En het volgende, wat ik voor de uitzending vond toen ik naar nou dat filmpje op zoek was, is een, uh, ja, een hoge gast bij de, uh, bij de New York politie, NYPD, die vertelt wat, uh, wat informatie, een paar dagen later over, nee uh, op dezelfde dag nog, dezelfde dag nog over de, over de aanslag. Ja. En daar hoorde ik iets in waar ik, voor mij het bewijs is, dat het gewoon een, een, een hoaxe attack is. Ja. Ik zal het even draaien the individual who was not yet but possibly identified charged at the officers with a hatchet in his hand unprovoked and not speaking a word the male then swung at one of the officers with the hatchet striking his right arm after striking that officer the suspect continued swinging the hatchet striking a second officer in the head causing him to fall to the sidewalk dit ook al wat ze nou willen tellen hè je hebt toch iedereen kent toch die beelden van van van nu ook politie van van New York om minstens geringste taser op je, je ja. reet. Deze gast die komt aanrennen. En het falen is, dus het is dat, dat die politieagenten met z'n vier stonden te poseren voor een foto. Ja, dat hoor je. Ja. En, en elke keer wordt gezegd rookie agents, waren net nieuw. En die gast, dat kan. Die gast komt aanrennen, haalt uit. En dan raakt iemand in de arm. Alla, Een van de vier raak je in de arm. Het is een bel, hè? Je raakt ja, iemand in een bel ja, ja, in een ja, de arm. Je kunt twee op nog maken. Ja, en je haalt uit. Doe maar eens in de, in de. Als je het luistert, doe maar eens die beweging. Je haalt uit met een bel. Dat zijn drie andere agenten. En dan krijg je toch nog van elkaar om die bel dus terug te trekken. Weer een slaande beweging te kunnen maken. En een agent in het achterhoofd te slaan. En dan pas, dan gaan die twee anderen schieten. Eentje uh, mist, er is een vrouw geraakt die voorbij ja. was. Die je trouwens niet op de beelden ziet van de, van de camera, maar goed. En ze hebben hem meteen geraakt. En hij is dood gehaald, natuurlijk. Die gast gewoon meteen dood. Dus het is niet zo dat hij dat, dat, dat, dat overleeft. Maar hij is meteen dood. Als ze hebben het enige goede gedaan wat je kan doen is iemand gewoon doodschieten. Ja, maar je doet dat uit nood dus ja, het kan allemaal. Ik draai het even verder. As he continued his as assault, the remaining two officers then fired multiple times on the armed suspect, who fell to the ground dropping the hatchet. The suspect was pronounced dead at the scene. The suspect is described as a dark-skinned male, approximately 32 years of age. What are you? Dark-skinned male. Ja, en wat hij daarna zei? Approximately 32 years old. 33. 33. That's the magic number. Ze weten dus niks, maar ze schatten hem op 33 jaar. Ja, dat is gewoon een teken van een bullshit begrip. Dat is 33 meteen in. Ja. En een dag later maakt ze bekend dat hij uh, 32 was. Maar ze schatten hem toen al op 33, niet 5, zit, mid zit, zit, Niet Dat niet 30, dat zeg niet 32. Nee, nee, dat is wel. Een man who has not yet been suspect is described as a dark-skinned male. Approximately 32 years of age. 33. Approximately. Stom is dat 32 geworden. Ja, dat nee, is het Ik weet niet wat stom is, Joost. Nee, ah, ah, ah. Maar um, ja, dan weet je meteen de reden waarom uh, de Tweede Kamer extra beveiligd is en waarom je... Hij is de, de recht, ja, want uh, Hatchet Guy. Dat ik eerder zijn, weet je waar? In de hele geschiedenis van de mensen zijn, er mensen die af en toe gewoon een keer logo worden. Oh. En de boer afslachten. Huh? Maar doe je dan meteen een raar masker op en een raar kostuum aan? Nee, niet, nee, maar moeten we daarom dan zoveel wetten en vrijheden inleveren? Dan nog steeds nog, dit soort mensen zijn nog niet te pakken. Als we dan, uh, laten we zeggen dat het echt is, als een gek in. Uh, in als het echt, dat kun je toch niet tegenhouden? In Queens was dat het Een Gek in Queens? Die zwaait met, met, met, met, met zijn hatchet. Met beltje. Ja, als je met een beltje om die jassen, daar heb de Albert Kuip op gaat. Ja. Ja, ook bij neerzaam. oud klasgenoot van mij heeft twee mensen vermoord met een belt, toen ja. hier in Bennekom. Ja. Schoon, dat is toch? Ja. ja. Het gebeurt, je hebt gekken. Ja. Was oh. die ook een gek in de klas? Ja, volgens ja. Ja. mij was het in de show verteld. Als we dan gingen, uh, gingen gimmen en we kregen hockey, rond niemand wilde aan. Dan gingen we dus een beetje elkaar op onderuit halen met die hockeystick. Ja. Nou, we hebben hem één keer hem geraakt. Ja, dat kan ik wel. Als een Belg komt met die hokjes bo boven het hoofd Ach, achter je haar ja. Dat was een grote keel, Zo'n Alto. Alta. Van het lange, ik heb ze al noemd gedaan, maar echt van het lange, zwarte, vieze haar met zo'n zwarte jas. Liep. Hij lag ook wel te slapen midden op het schoolplein. Net als zijn boekentas neer en dan ging hij als kussen. En dan ging hij gewoon als een like zo liggen. Maar reken maar dat niemand uh, zei van, was dat voor een mafkees? Want iedereen, wat we uitgelegd hebben vorige keer, dat was, dat was psycho. Je ja. wist dat het psycho. En dan wisten we met het hockeyles en alles, dat ding zo echt achter de aankwassen. Je moest rennen voor je leven. Vanaf die dag is het net. En toen we dat, ook dat nieuws te horen kregen. Je kreeg eerst te horen in het binnenkomen is dat gebeurd. En toen kwam er een keer de rector binnen. En zei jongens we moeten wel vertellen. Emiel die komt voorlopig niet meer terug. <laughs> is dat echt wat letterlijk bij je in de klas gebeurd. Ja op de haven. Dus ik zat alleen maar één of twee vakken. Of misschien ja. bij je in de klas of zo weet je wel. <laughs> dus ja. Je hebt psychos. Ja. Zullen we meteen doorgaan naar de Isis? Isis? Ja. Isis. Ja, terrorisme hebben we te horen. Kijk, ik heb uh, wat even over Isis. Oh ja, eerst met deze. Isis naar Libanon. Ja, dat is uh, een mooie overstap in het Nederland. Lang voorspeld. Ja. Uitgekomen. Kort berichtje. Ik heb er een kort bericht van gemaakt. Dat ze weten nog niet zo heel veel, dus je krijgt heel veel van die boelkruppen altijd te horen. Thanks for joining us today. At least four soldiers have died in clashes in the Lebanese city of Tripoli, where the army is battling Sunni militants. Civilians are also reported to be among the dead, with security forces using heavy weapons against the militants. Now The offensive began on Friday after the military vowed to tackle militias linked to the Islamists waging a bloody campaign in both Syria and Iraq, And after making massive gains there, thousands of Islamic State fighters and other jihadists are reportedly massing on the border right now with Lebanon near the city of Arsul. And there are concerns they're about to launch an onslaught against the Christian population in the region. Ja, yeah, 100%. Yeah. Past ook weer het script. Maar ook dit, hè? Maar ze zijn uh, met duizenden nu uh, die op weg. En dan kan er niet gebombardeerd worden ofzo? Ik snap het dan even niet. Ja, ze konden alles bombarderen. Ja, alles. Alles. Nederlanders die zijn, uh, weet je wat, die, die, die Toyotas gaan ja. ze. Die pick-up trucks aan het bombarderen. Maar duizend man uh, die uh, marcheren richting Libanon. Nee. Uh, ja. <lacht> is je reis er wel mee. Ja, want dit is voorspel. Ik, ik heb de clip even erbij gezocht voor een keertje. Van West Clark. Ja. We hebben hem vaak. Hij is vaak het nieuws. Ik heb, we hebben vandaag een West Clark item zelfs. Wes Clark is, uh, is oud-generaal. Voor de mensen die dit voor het eerst horen. Oud-generaal. Van de Verenigde Staten, leger. Ja. En uh, elite insider, nog steeds. Wordt steeds gevraagd om zijn expertise. En zegt dan altijd: hij staat bekend namelijk om de West Clark 7. Die clip heb ik even, ja. om hem even te introduceren weer. Hij maakte daar bekend dat uh, hij was toen generaal toen ze oorlog gingen voeren met Irak. En ja, toen had hij zoiets van: wat de fuck, waarom vallen ze Irak aan? Want hij was generaal, en hij snapte er geen flikker van. Dus, toen werd hij daarvoor ingericht. En dat vertelt hij hier openhartig in een... Uh... Ja, best is niet... Uh... Hij, hij vertelt alles. Waarom mag ze zeggen? Ja. Ik, ik heb ook geruchten gehoord dat hij er uh, misschien gaat rennen als voor presidentkandidaat. Ja. Dan, als ze echt in oorlog komen, is hij de ideale president, Wes Clark. 100%. We hebben straks een item van hem. Dan hoor je het. Uh, wat is uh, West Clark 7? About 10 days after 9-11, I went through the Pentagon and I saw secretary Rumsfeld and and Deputy Secretary Wolfowitz, I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used used to work for me, and one of the generals called me in. and said, sir, you got to come in, you got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no, no. He says, you, we've made the decision. We're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. <laughs> He said, I guess they don't know what else to do. So uh, I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And um, he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just, said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Precies het rijtje ook, hè. Precies. Vol, hoor, de Somalië, Soudaan, ja. Syrië, ja. allemaal. Libanon nu, ja. zijn zes. En finishing, finishing off, dat, is, dat weet iedereen, die een beetje uh, in verdiept. grote plan is om, om de wereldoorlog met Iran. Iran ja. Ja, dat ja, dat is ik zo. Ja, dat spreek ik wel, vooral de hoek al de hoekwaar Ja. Dit. dat is, Dit. Vertel me door Wes Clark. Die, die, die... Ja. Insider, als insider kan je niet hebben. Een generaal. Homogelijk kan je het haast niet hebben, inderdaad. En zo zie je ook dat een generaal geen flikker te zeggen heeft. Ja, we hebben ze ook niet, hè. Generaal, natuurlijk. Ja. Generaal moet er eigenlijk nog wat overheid kan. Ja. Ja. Kerry zegt. Maar waar waren we bij ISIS. ISIS de Libanon. Ah ja, hier. Nou, dit is, ook, dit is wel fantastisch nieuws. Fantastisch voor ons. Dus niet Minder fantastisch voor, voor ISIS. Maar, who gives a shit about ISIS? ISIS. Nee, welkom. Oh, um, we hebben de koeren bewapend. We bombarderen ISIS voor ze. Ja. We doen alles voor ze, wapens, alles krijgen ze. Ze lachten ons nog uit, weet je nog. Oh, en een oh, Olympiërs en ja. kogelvrije vesten. Ja. Ach, oh, wat moeten we daarmee mee? Was die commandant, weet je nog? Maar zouden hebben vorige week al we gezegd, godzijdank hebben we de soldaten naartoe. Dit, dit is trouwens vast denk ik dezelfde commandant. Als ze geen, hadden... geen soldaten gezien, dan hadden we nou ook een loon uh, gehad. En die krijgen we nog wel. Dat hadden ze toen nog een Koerdische commandant die in één keer tegen de NOS stond. Dat waren zoiets ook hadden van, Ja. oké, okay, in één keer een, Ko een Nederlandse koer die daar commandant ja, sterk, is. die hadden een de politiek gezeten, die hadden de SP gezeten of zo. Ja, volgens mij is het dezelfde gast die, ze nou, die nu tegen die gast van NOS, uh, toen, de, toen die dacht dat de microfoon uitstond, heeft hij wat dingen verteld. Oh, die stem van die hacker er hoor. Ja, goed ja, moeten moet, moet, moet eens luisteren. Ja. We gaan er verder niet over. Uh, ze hadden hem gezet om het interviewen, die gast van NOS. Toen dacht hij dat de, de, de microfoon stond en toen heeft hij wat dingen verteld. Yeah? Ja. Ja, heb je meegekregen? Maar ah. dit is wel interessant. Um, daarom heb ik het ook genoemd: het resultaat van het bewapenen van de Koerden. Dit hebben wij voorspeld als Nanny Lyf zijnde. Je moet geen uh, Koerden bewapenen. Nee, je moet niet wel. Nee. Kijk, dit. Een Nederlandse Koord die meevecht tegen IS in het noorden van Irak heeft opmerkelijke uitspraken gedaan. Daaruit kun je opmaken dat Koordische Peshmerga-strijders zich mogelijk schuldig maken aan oorlogsmisdaden. Volgens de Koordische commandant worden IS krijgsgevangenen geëxecuteerd. Ook zou de Peshmerga het dorp Barzan, waar veel IS aanhang zat, uit wraak met de grond gelijk hebben gemaakt. Nieuwsverslaggever Jan Eikelboom sprak met de commandant. We filmen aan het front in Irak een portret van de Nederlandse Koert Serdar Doski. Hij is leider van de Kurdistan People's Defense Force, een vrijwilligersleger. Op het moment dat hij denkt dat de camera uitstaat, vertelt hij ons dat zijn strijders geen gevangenen maken, maar hun tegenstanders executeren. Als ze gewond zijn. En in onze handen? De kogel, de kogel kost uh, iets van 50 cent. Dus tweede kogel, daar ben niet van. Ja. Ze worden geen gevangenen ah, ja. Nee. Niet in mijn forces. Nergens eigenlijk. Ja. <laughs> oh, ja. We gewoon geen gevangenen. We willen gewoon geen gevangen hebben. Ja, weet ik niet. is het Niet in mijn forces. Ah, we willen gewoon ja. geen ja, De kogel kost 50 cent. De tweede. Ja. ja. Nou, dat is toch, en daar kan toch wat kleine ophef over. Ja, voornamelijk omdat wij. Wat ook die... weer trouwens weer, van twee kanten bekeken, we ook weer gevangen naar ISIS om op de ophef over te maken. Ja, Natuurlijk. Want laten we eerlijk zijn, als je nou gewoon een plaatje neemt, zoals het, door het NOS-je nou wordt gebracht: ISIS, het grote uh, fundamentalistenleger. Niet het, huur, het leger, wat het werkelijk is, maar echt uh, fundamentalisten. Ja. En Arabië, zo even wat. Uh, die valt aan op een gruwelijke manier, verkracht alles en iedereen, vermoord iedere stad. Dan kun je een soort pacifistische kutleging tegenover stellen. Ja. En we dan ga je niet bang van worden. Dan moet je inderdaad, hoe lullig het ook is, dan moet je een paar steden helemaal compleet op de grond toe de as plant bombarderen. He? Dat is het de, noemen ze het, uh, Hiroshima effectje. Ja, Even laten zien van, hé, hey, oh. boe. Ja. Hey, waar is Hiroshima? He? Oh, weg. Ja, weg. Stijgen nog. Uh, de, degene die dit plannen van hoger af. Ik hou niet van oorlog, maar ik, weet, ik was dan een keiharde fakker geweest als dus ik daar... Ja, je moet wel. ...generaal is. Dat is makkelijk, want ik doe het niet zelf. Maar anders, anders ben je net zoals die Vlamingen. Nee, ja. dat laten we wel zijn. Ja, heel onverwachts is dit natuurlijk ook niet. En sterker nog wat ik in even wil zeggen, de mensen van hoge graf die dit plannen, die dit, dat zijn ook schakers, die zien ook als we dit zetten, dan gebeurt dat, dan gebeurt dit, dan gebeurt zo. Ja, die gasten zijn gek, die geven we wapens en die steunen we. Snap je? Dat nog, ik moet de nog de hand Zie is, is je het? Alle, alle... Wat de Koerden bewapenen is, nou, Turkije bij de strijd halen. Alle, alle, alle... Turkije is niet blij, hè, wat bewapende Koerden. Nee, maar alle, alle religies worden tegen elkaar gespeeld. Ja. Allemaal. Ja. Iedere bevolkingsgroep. Ja. Christenen gaan er een Libanon op krijgen. Blijf ja. maar op. Apocalypse Now. <laughs> Even verderop filmen we wat over is van het Arabische dorp Barzan. Koerden hebben het met de grond gelijk gemaakt, huis na huis met explosieven opgeblazen. Van het dorp is vrijwel niets meer over. Dit was een wraakactie, omdat de bewoners van Barzan eerder Koerdische krijgsgevangenen hadden geëxecuteerd. Bij onderzoekers van Human Rights Watch in Irak was de verwoesting van het dorp nog niet bekend. Dit zijn de eerste images die we seen van dit niveau van destruction in een peshmerga controlled area. Is het een crime? Any sort of collective punishment, which doesn't have a legi legitimate military purpose um and is disproportionately affecting the civilian population, like the massive destruction of civilian homes, does equate to a violation of the laws of war. And this must be investigated. This has to be investigated by the Peshmerga forces, considering it's Peshmerga who are currently in control of this village, and for the government um, in Kurdistan to ensure that their forces are abiding by the laws of war. Jan Wijckersboom is net terug uit Irak. Jan, die commandant heeft jou net gebeld om uh, het woord terug te trekken. Ja, dat klopt. Hij heeft mij vanmiddag gebeld en gezegd dat er een vreselijk misverstand is ontstaan dat hij deze opmerking als grap had bedoeld. Dan moet ik zeggen dat ik op dat moment dat die bestanden. indruk niet ja. had. Uh, dat hij ook uh, uitgebreid heeft uitgelegd waarom ze geen krijgsgevangenen maken. Namelijk, daar zit je alleen maar mee, uh, mee in je maag. Maar uh, ik kan natuurlijk ook niet in zijn hart kijken. En ik weet dus ook niet of hij toen de waarheid sprak of dat hij dat nu doet. Het is wel zo dat ik die uitspraak heb voorgelegd... ook aan de onderzoekers van Human Rights Watch. En dat zij er niet verrast over waren. Wel verrast over het feit dat iemand dat zo openlijk zegt. Maar niet over het feit zelf. te ze zeggen, dit past binnen het beeld van deze oorlog. En in de praktijk zie je ook bijna geen krijgsgevangenen. Dat gaat... Ja, ik heb... Uh... Verder gaan ja inderdaad, oh wat erg, oh wat erg, ja de steun ja, ja de steuner, ja blablabla. De rest van de clip, uh, nou even achterwege. Ja. Denk ik. Ik had er genoeg van. Weet je, Mick, uh, misschien, ik, ik zeg gewoon zo'n bui vanavond. En daar nee. heb je soms. Is het weer zover? Het is weer dus zover. Als je oorlog voert, hè. Toen Nederland nog een groot land was, hè. Dat is het VOC-land, we willen onze intro aanhouden. Ja. Dat land. Daar kan mij het mee eens zijn, daar het niet mee eens zijn. He, met, de, met de mannen van Jan Piet Heijn en hoe heet het allemaal? Michiel de Ruiter. Ja, ja. Jan Pieter van Koen. Jan Pieter van Koen zorgt dat wij stinkend rijk werden. Daar waren we heel blij mee. Ja. Jan Pieter van Koen, die heeft nog nooit in zijn leven één krijgsvervanger van gemaakt. Nee, lijkt me Jan Pieter van Koen, jullie, iedereen die zei: nee, Jan Pieter van Koen, jullie krijgen ons geld, goud, olie, wat dan ook niet, die executeren je. Dat is misschien met onze hedendaagse uh, normen en waarden niet helemaal kies. Maar het is wel oorlog. Natuurlijk. De regels, de rules of war, de regels van de oorlog, dat is toch elite fuck? Ja, je mag onze jongen wel doodschieten. Ja. Je mag ze niet met mosterdgas gaan ommaken. Ja. Ja, dus dat ze doodgaan, vinden we niet hè. De manier waarop, het moet je wel een beetje op een normale manier. Het uh, moet wel humaan slachten. Ja. Je mag oh. ze niet uh, een avond executeren, je mag ze wel een kamp zetten en heel erg naar laten vongeren. Maar voor de rest, uh, het is uh, de reis het belachelijk is. Als je dan toch, if you wanna go to war, I take you to war. Als je toch naar de oorlog gaat, dan moet je goed gaan. Dat zeg ik hier. Net die live oorlog is gewoon alles, alles waar je niet wel gezin is, afschieten en killen. Ja, afbranden. Gruwelijk, maar dan ben je hem. Als je het namelijk niet doet, verlies je die oorlog ook nog. We krijgen een hoop slachtoffers en dan ben je daarna weer onder de juk van een of andere Europese Unie of even je wat. Ja. fuckers. En daarom heb ik het einde van de clip ook niet laten horen. Er zat dus wel een aantal van die Nederlandse politici in die allemaal. <tie> dat moet uh, eerder moeten weten. Uh, dat ja, zijn dezelfde oh, fucks die ja. we twee weken geleden zonder te zeiken dat we niet zo snel mogelijk moesten mededoen. BAMTFers. Snel van de soldaten, ja, maar voor zulke fuckers, ik hoop dat ze de dus s'nachts niet verslapen, van slapen, want de beslissingen die heel genomen hebben. Om soldaten weg te sturen overal de hele, over de hele wereld en al decennia lang. Weet je wel? Zo fucking makkelijk. Maar. Je moet beseffen, ja, dat... oorlog is een vies, goor, smerig tyfus iets. Ja. Als je dat mee wil doen, dan moet je heel de, de, de vieste van alle bastards zijn om hem te winnen. En, win je niet. en, de, en al die, die, die, die salonsocialisten hier in de politiek, die allemaal die groene linkstjes aan zeggen, ja, we moeten nou helemaal naar Kunduz, we moeten daar naartoe, we moeten daar naartoe. Ja? ga jouw eigen kinderen, nee. ga jezelf, idioot, nee, nee, dan gaan we naar een paar jongens, jonge jongens naartoe gestuurd. Ja. En die mag als kanonnenvoer dienen. Maar, wel op een le normale, legitieme manier, hè, mec? Je mag ze wel gewoon doodschieten door de hoofd heen. Hadden ze maar een op moeten doen. Maar je mag ze niet met bossen gaan afmaken. Ik denk dat er geen één Nederlandse soldaat is die die druk heeft. Natuurlijk nee, niet. Dat is natuurlijk niet. Zodat heet Joe of. Maar daarom, daarom, Kale. daarom, daarom daar, ik, daar, daar ging het de hele week over. Ik heb heel veel van zulke dingen. Van die, van die, van die, van die, op een gegeven moment, was zelfs de verslaggever van het NOS die zei: van ja, dit, is gewoon voor de, dit wordt alleen maar voor de bühne gedaan. Sorry. Als het allemaal hypocritische zakken was zijn. Ja. Allemaal. Dus. Zover de, de ISIS-crisis, denk ik maar. Ja, wie ook weer had. Hoppakee, lucht ermee. We gaan gewoon naar beneden het rijtje. Wat komen we tegen? Rusland. Rusland. Ik wou net zeggen, hebben we iets om vrolijk te worden? Ik... Uh, ja. We hebben straks onze grote leider. woord? Ja. Maar nou, eerst... En we nog wat nieuws over de MA 17. Als grote leider. <laughs> okay. Mensen hebben geen idee. Die, die komt vanaf nou straks aan het woord. Ja, hoe ja, is ja, het? Echt een goede nee, luisteraars, live luisteraars weten dat er maar één iemand kan zijn ja. die in deze tijd als grote leider uitgeroepen. Echt een live luisteraars, die hebben een RU mailadres. Juist. Hoppakee. Dat is een coe. Cool, ja. Dat is gezegd. Dat vond ik echt respect. Iedereen die mij een mailtje stuurt met .ru, dan heb ik gewoon respect. Ja. Ah. Ja, we hebben eerst nieuws met uh, van Fred, hoe heet die gast? Fred, Fred Westerbeek Ja, ik ken hem verder niet, maar hij is de, de, de, de, degene die de, de missie coördineert. Nee, nee. Nee, dat is die andere, dat is die pedo. Of hij is... Dat is Koendes, ja. Nee, Koendes is een ah. minister. Nee, hij had nog... Uh, hij, doet er niet toe. Nou, hij doet in ieder geval iets met onderzoek naar de MH17. Oh, hij, maakt, hij zit in het onderzoeksraad, sorry. onderzoekraad wat hij die rapport maakt. Die ja. hadden... Uh, uh, een paar weken geleden hadden ze een voorlopig rapport. <coughs> en dat bleek uit. Franski praatte nog zijn bek voorbij bij, bij Paul. Dat zou er zo uit blijken. Ja. ja, de ding is van buiten geraakt. Weet je nog? Ja. En Franski die zei toen inderdaad een raket. Dat, dat, dat is het hele verhaal toch? Dat wordt een beetje gespind naar die raket. Iets ja, komen we nog terug. Nu is er dus een... Wat ik niet in ons Nederlandse nieuws hoor. Uitspraken gedaan. In, uh, in Der Spiegel. Door de Fred. Westerbeke, ja. dat hij niet uitsluit dat het een uh, boordkanon is geweest, een boordschutter van een straaljager. Oh, nou, dat ben ik met uh, Fred Westerbeke eens uh, sinds afgelopen week. Zal ik eerst het clipje ja, doen? Ja, dan, dan ja. doen we. dat. Uh, niet in de Nederlandse media, want dat past natuurlijk de agenda nog, nog eventjes niet of zo. Nee. Maar dit is het stukje van RT wat ik... Uh, The Malaysian passenger jet that crashed in eastern Ukraine in July may have been shot down by another aircraft. That's according to the Dutch investigation team leading the international probe into the tragedy. However, they also said that a surface-to-air missile attack is still considered the most likely cause. The chief investigator said that the media made their own minds up about what happened to the airliner and over who was to blame without actually studying the results of the probe. Now, he stressed that a recorded Phone call posted online and that photos from a crash site they do not on their own provide conclusive evidence. Most of the 298 people killed in that disaster were Dutch nationals and the Netherlands now plans to ask Moscow for radar data backing up Russia's defense ministry statement that it tracked a Ukrainian jet flying just a few kilometres from flight MH17 before it went down. Let's uh, cross live now to journalist and broadcaster Neil Clark for a bit more insight on this. Neil, good to speak to you. Now, Hello, Neil. Russia offered to provide this radar data almost straight after this this this tragedy. And it, for me, and I'm sure for a lot of other people, it seems very strange. If you've got any organisation or, or country saying we've got information that's crucial to this, what became a worldwide tragedy. Why has it taken investigators so long to get round to asking for that? Well, absolutely. I think it didn't fit the script is the answer to your question. Do you remember when this uh, terrible tragedy occurred, we had the Western media, Western political figures were just rushing within almost within minutes of the of the crash to blame Russia. The line was that Russia was in some way responsible, and the only theory that could be countenanced really was the one that uh, the rebels using Russian equipment had shot the plane down. And of course, anything that didn't fit this narrative was sort of uh, passed over really. En, uh, you know, a lot of damage was done in that period, because we all remember the newspaper headlines, think of Rupert Murdoch's uh, son, tabloid newspaper with its headline, Putin's missile the very next day after the crash. So the aim was really to use this terrible tragedy as a pretext for imposing sanctions on Russia. And so actually getting to the bottom of it, to actually finding out what really did happen, wasn't the main priority uh, for the Western leaders or for much of the Western media, I'm afraid. Precies wat wij ook zei. Ze rekken het, ze rekken het, ze rekken het. En ze Rusland sancties om Europa nog kapotter te maken... ...nog faillierter dan het al is. Ja. Omdat hij ja. ja. het destabiliseren. Ja. ja. Maar dan had jij mij van de week een link opgestuurd... ...van een Russische Today documentaire... Ja. Uh, ...over de MH17-ramp... ...die duurde 23 minuten... ...en ik zou aanraden om die in de show notes... Uh, ...de link ernaartoe te plaatsen. Oh, ja. Ja. Want het is heel interessant. Want daar uh, is een camerateam... ...naar de rampplek gegaan... En uh, die hebben daar wat onderzoek gedaan ja? en ook een beetje mensen gesproken en uh, die hebben betrokken zijn geweest, die, die daar aanwezig waren kort na de ramp en alles. En uh, ook wat onderzoek gedaan aan de En Er is wel wat interessants uitgekomen. Het documentaire begint en je, je, je, we worden meegenomen door een, door een commandant van uh, het separatistenleger. En uh, dat is een van die, van die, van die uh, dronken gasten. Was ze dronken? dronken? Nou ja, dat is die vieze, vieze smerige Oekraïnse fuckers. Die weten natuurlijk, die imago uh, is. Broodnuchten was die. <laughs> ja. Broodnuchten en gewoon uh, helder denkend en praten. Je ook niet Wilt in het rond schieten te in iedereen. Niet? Nee, helemaal niet. Ja. Gewoon, gewoon echt rustig praten. Hij was ook geen buikraketten bu bu bu aan het schieten. Nee, en was, dus, dus op een gegeven moment kreeg je nog een wijs shot, weet je wel, van een omgeving. Er stonden ook daar, op die plek, geen buikraketten meer. Sowieso die buekraket. Die, die, die wordt in de documentaire een klein beetje. Uh, jo, hoe zeg je dat? Van de kaart gevegen. Ja. Die theorie houdt namelijk niet. Er is geen raket zijn althans geen Buukraket. Er was een wapenexpert erin. En, en een weerexpert, Die zei van joh, als je een Buukraket afschiet, dan moet die uit een bepaalde hoek geschoten worden, zo'n afstand, zo'n snelheid. Het was die dag dan dat weer. Dan zou er een, zeker een kwartier na de ramp, zou er nog een compleet. Uh, spoor moeten zijn van het punt waar hij van afgeschoten is, Natuurlijk. een witte rook, ja. die helemaal recht, eerst recht omhoog gaat en dan een haakse hoek maakt richting zijn doel, en die zou zeker 10 minuten tot 15 minuten blijven hangen. Ja. Dus dat moeten mensen, zij zeiden dat moeten mensen gezien hebben, want mensen, dat neer. maar in het Teringer niet, alle hele al dorpjes die, die liepen uit, niemand heeft het gezien. Nee, lijken kletterden op het dak. Niet. Lijken kletterden het op het dak, dak ja, kinderlijkjes en alles. Ja. Uh, mensen daar, die waren nog steeds ondaan. Er werd naar gevraagd en mensen waren aan het huilen. Die zeiden, oh, de kinderen kwamen de lucht uit, waarom? Uh, wat ze wel zeiden, die mensen, zeiden dat er een uh, tweede vliegtuig was. Een klein vliegtuig, wat ze na het ongeluk hebben horen wegvliegen. een ja. uh, straaljager? Nou, wat zij zeiden, was dat het was een, uh, een Oekraïnse straaljager, zeiden zij. En hij had een zilveren onderkant. Dat was een vliegtuig expert en die zei, nou, het enige die aanval voldoet, En daar vliegt inderdaad ook in zijn leger mee. Dat is de M25, weet ik. Uh, F-15. M25. M25. Ja. Dat is een heel klein uh, uh, uh, feitertje. Een kleine feitertje. En die, uh, die, is, die, die werd daar gezien. En die mensen die binnen zaten tijdens vlak voor de ramp, die zeiden, we horen een aantal schoten. Maar zei, die horen we hier wel vaker, want het is namelijk een oorlogsgebied daar. Hij zei, maar toen hoorde we een, keer een enorme roar, een enorme knalhaal, ze noemen maar op. En uh, toen hoorde ik dat er een vliegtuig neer Dus we renden naar buiten, weet je, er, om te kijken wat er gebeurde. Toen kletterde dat vliegtuig en kletterde overal neer, want het was helemaal aan elkaar gebroken. En uh, toen hoorden ze een, een vliegtuigje wegvliegen. Dat was dat Oekraïnse legervliegtuig. De M25. Hmm. Hmm. Dat zegt de Russen overal van het begin. Ja. ja. Uh, dan moet ik denk dat ik het een beetje logisch vertel. Uh, het is vliegtuigvliegwerk. Die wapenexpert, die zegt van, nou, een M-25, die kan. Ze zeiden van, die kan niet op 10 kilometer hoogte. Een Duitse wapenexpert zit erin, of een vliegtuigexpert. En die heeft ook zelf in die dingen gevlogen. En die zegt van, joh, uh, is heel vreemd. Maar ik heb onderzoek gedaan daarna. En als je nu op internet opzoekt, zegt hij, hoe hoog een M-25 kan vliegen. Dan staat er approximately... 7000 feet. Ja? ja. Toen zei hij: Maar het raar is, als je een paar maanden daarvoor terug in de geschiedenis zoekt, ja, kan je dan staat er 10.000 feet. Ah, ja. Het is namelijk in de maanden voor het ongeluk aangepast ah. op de Engelse, Duitse en. de uh, uh, uh, Book of Knowledge. Book of Knowledge, uh, Wikipedia. Engels, Duits, uh, Russisch, uh, nee, uh, uh, weet ik van welke talen nog meer. En op alle taal bij al de multiplaties was het veranderd. <lacht> een van de andere toonaangevende site die alle gegevens heeft. Die had tot voor kort, hadden ze daar staan, uh, dat die uh, tot 14.000 feet zelfs kon. Maar die hebben dat in die maanden ook daarvoor aangepast. Ook naar 7.000 feet. En een maximum van 10.000 feet. Wat alleen gehaald zou zijn ooit in een testvlucht. Er staat er duidelijk bij. Uh, alleen in een testvlucht behaald. Nou, het stort naar beneden. En er zijn foto's van gemaakt van die wrakstukken. En een van die uh, wrakstukken die gemaakt is, dat is een deel van de cockpit. Precies het punt waar de piloot zit. Als de, als de piloot zit zo met zijn knieën recht vooruit, hè. En dan naast hem die ronding. Ja. Daar. Daar zit exact op de plek waar de piloot zit, zit zo'n homper van een gat. Zo. Waardoor als er als granaten of kogels daarin zouden staan, dan zou 100% zeker de piloot onmiddellijk geraakt worden. In zijn buikgedeelte. Dus... Mooi zijn. Dat het zeker was. Daarbij zijn er allemaal inslagen te zien, die, uh, die, die duiden erop dat er een heleboel projectielen op die cockpit afgevuurd zijn. Dus van voren. <coughs> nou, toen had ik erop te kijken, toen dacht ik: ja, maar wij hebben ook gehoord: een bukraket die slaat niet in op zijn doel, maar die ontploft. Uh, op een afstandje ontploft die, vlak bij zijn doel. En als een wrakstukken, die boren zich in een, het vliegtuig in dit geval. Ja. Dus dat zou kunnen verklaren waardoor er allerlei projectielen op ingeslagen zijn. Nou, maar dat legde ze, want ze hebben een test gedaan. Ja, dat heb ik gehoord. Ze hebben het uh, gesimuleerd. Toch? Ze hebben het gesimuleerd, hè? ja. Ze hebben uh, uh, ze hadden een, een, een vliegtuig hebben ze beschoten met exact hetzelfde. Met een M25. Met een standaard borekanon dat raam opzit en alles. En uh, ja, het is gewoon bijna bizar mee. De, de, de, de inslagen en alles van, de, van, de, van de, op het, op het testvliegtuig. Dat was exact, maar ook exact, leverde dezelfde schade op. als wanneer je een, uh, als wanneer je, uh, als, als die je vindt bij, bij, bij MH17. Echt, dat ding is gewoon beschoten. Ja, dat klinkt ook fucking logisch. En dan komt het nog op het punt, dan, misschien is het ook een bullshit verhaal. Misschien is het een bullshit verhaal. Zo, het zou kunnen. Oh, okay. ik, heb, ik, ben, ik ben geen vliegtuig-expert, ik zie ook maar wat ik zie. Het kan goed gemonteerd zijn. Dat is een dan, dan nog welk andere, andere, dan andere verhaal. Er is namelijk geen ander verhaal. Een ander verhaal wordt nergens, nog niet met een fotootje, gestaafd met bewijs. Dit heeft in elk geval heeft dingen die na te checken zijn. Ja. Hè? Dit, dit zijn een heel veel mensen, die, de, uit Rusland komt dan een theorie van mensen die zeggen, wij hebben ballen, wij zeggen dat het zo gebeurd is, en bewijs maar dat het niet zo is. Terwijl hier in het Westen gaan we allemaal nog steeds uit van informatie, dat de Amerikanen, satellietbeelden hebben van de inslag, maar die kunnen ze helaas niet vrijgeven. Want ja, anders dan is het, dan het hem, grote gevaar. Het. Ik snap hem. Vorige week was er een keer in het nieuws dat de, de Bundesnachrichtendienst, de BND in Duitsland, geheime dienst, ja. had gelekt naar ook uh, spiegelachtige krantje, of de weet ik veel welke krant, uh, dat het toch uh, bewijzen was, ja. van Amerikanen, ja dat was dus precies tegelijkertijd dat deze documentaire uitkwam check Allee, ze kunnen de beelden niet helaas niet laten zien nee, nee. de Russen kunnen de beelden laten zien hoor die, die separatistenleider die loopt daar door het rampgebied heen Kronken? nee die die die die, die, die bewust nuchter uh, die, die, die, die speciaal voor hmm. deze ene dag gewoon een Ge keer nuchter en real heel onthouden. ja, ja nou ja, ik denk normaal gesproken Je kon zien dat het normaal zo pas een, als een achterlijke natuurlijk. En, en het liefst dat die kamer al onmiddellijk met een kluis in de omgemaakt, afgemaakt. <laughs> maar hij deed nou zo heel, heel, heel beleefd, weet je wel. Uh, alsof het een normaal mens was. Alsof het geen monster was. En hij uh, die loopt er rond. En als je daar kijkt, dan ligt al die wrakstukken. Al die dingen. Alle bagage, koffers. Persoonlijke bezittingen liggen op de grond. Alles ligt er nog, hè? Ja. En die man die zegt. Ja, natuurlijk ligt alles er nog. Hij zegt, alles ligt er nog. Zoals het uit de lucht is komen vallen. Want eh. Uh, Niemand heeft iets aangeraakt, zei die. hij, zei, wat niet nodig was. Want dat, dat, kan, niet, dat kan je niet maken, dit, dit, is, dit is sacred, heiliger. Ja, Dat zou een zonde zijn als we dat zouden doen. Uh, uh. Dat zijn wel hele fucking reële mensen, kill. die mensen in die dorp, die waren echt te kon je zien, die waren emotioneel ja. fucking kapot. Of, die ene vrouw die praatte over die kinderlijken, die, die begon te huilen en, en, en die andere mensen ook, ze waren allemaal echt oprecht. Nee, ik heb toen een tijd op Racé TV gevolgd. Daar zag ik inderdaad gaten in het. Zijn armoedige huisjes en gaten erin. En, uh. en wat ik nou heb gehoord, bijvoorbeeld, is, daarnaast, is dat. iedere keer als er. Uh, oh, dat was ook in het documentaire volgens mij. iedere keer als er daar onderzoek gedaan wil worden, ja. Dan is de verrustig. Ja. En dan gaan die onderzoekers er naartoe. Ja. En dan onmiddellijk vliegen de raketten en granaten schermen in, in Donetsk.nl. Oh, ja. Dat zijn allemaal Oekraïnse ja. raketten en granaten van het Oekraïnse leger. Iedere ja. keer, en dan moeten ze terug. Ze kunnen, ze kunnen een uurtje zoeken en dan moeten ze terug, want dan wordt er weer beschoten. Die Oekraïners die doen wel heel erg de uiterste best ja. om iedere keer daar een oorlog uit te lokken. Natuurlijk. Zodra de onderzoekers komen. Ja, Zou dat misschien zijn wat ze iets te verbergen hebben? Dat is Dit is nou, die, die hele documentaire leidt namelijk aan het dat feit dat het Oekraïnse leger. Met een M25, MH17 uit de lucht geknald heb je wel? Gewoon in, in drie, vier grote stukken gesloten. Als je het zo bekijkt. Welk gebied is het beter voor het Oekraïnse leger. Of, of wie erachter zit. Dat is de beste. Dat zijn de mensen achter de schermen. Om te laten neerstorten in dat gebied. Daar kun je schieten wanneer je wil. Ja. Je kent ieder onderzoek En die separatisten. Zo, ik, had Ik echt de indruk als ik dat keek. Die waren juist degene die de stinkende best deden. En zeiden van joh onderzoekers. Nederlandse onderzoekers. Kom hier nou heen en kom nou eens kijken en vraag ons dingen, want we weten heel veel, uh, uh, voordat, voordat alles aan stront geschoten is, weet je wel? Ja, McCain en Kerry en mevrouwtje uh, Fuck the EU, Newland, ja. Newlandman, die zeggen tegen de, uh, heet die, Yakyshenko? We ja. people, Rut, Rut wat je die is? Yo, we dekken jou, we hebben meteen, kom helemaal groet goed op. ja, precies, en daarom, elke keer, elke keer, zei je Daas, Rut op een gegeven moment, ja, hij moest er eigenlijk gepist om zijn, maar dat was hij niet gepist, want dan moest hij ook vriend houden. En die, weet je, dat, ze, dat, ze, dat ze elke keer die konden zoeken, want elke keer is het onrustig, ja. Ja. Logisch. Iedere keer als ze erheen gaan, dan schieten ze binnen, binnen een ja, paar ja, uur. Dat is logisch. Maar die cameraploeg die liep daar. En er werd niet geschoten hoor. Die liep er rustig. En die separatisten liepen daar ook niet nou alsof die iedere seconde... Die mensen, die vrouwen, zijn ja, we zijn hier wel gewend aan, aan luchtgevechten. Maar niet aan projectielen die op de grond neerstorten. Nou, sinds die tijd zijn er een hoop projectielen op de grond neergestort. Er, mm. er worden maar raketten naartoe gejast. Ja, het is zo op zich. Ik raad echt iedere luisteraar aan om, uh, om die documentaire te kijken. We zullen hem onder de showlink zetten. Ja, ik link hem. En het is echt, het is 23 minuten. Het is, het is zeer de moeite waard. En dan moeten we dan door moeten naar onze grote leider. Ja. Soyuz Negoshimi. <laughs> Kim Jong-un. <laughs> <laughs> pop. Pop. <laughs> nee, bijna hij wordt er wel mee vergeleken, hij <coughs> wordt er mee vergeleken. ik nog me wel goed aan maar je begreep niet ik zei, Soyuz naar Rochim gegroet, voort, voortgang Russi, Rusland ik praat Russisch <laughs> oh, je merkt het, Ja, ja leert dingen op dat Facebook <laughs> <laughs> Putin hield een speech in Sochi bij een of andere conferentie conference yeah. conference? conference, weet ik veel And, um, hij praat altijd in het Russisch, dat is jammer. Ja, nou. Ze doen altijd on the fly Engels vertalen. Dus dat scheelt. Dit was een soortje bij allemaal uh, Oosterse elite. En dan de deed hij uh, even wat uitspraken. Ik heb een aantal van die, uh, van die uitspraken heb ik. De eerste is een, is een drie minuten fragmentje. Waarin de, de... Het gaat over Amerika namelijk, de werkwijze van Amerika. En hij vertelt straks meer over ISIS. Ja. En hij maakt het straks ook nog eventjes het geheel even af. En de homeroen slaat hij. stadion uit. er Pats, niks meer aan te doen. Ja. Ik denk dat Poetin vaak naar onze show luistert. Op een aantal van zijn dingen, denk ik ja, van wie heb je zulke theorieën? Zal ik maar gewoon draaien? Ja. Het is, het, het, het is niet Poetin die zo raar Engels gaat praten, maar de vertalen. Dat is een beetje irritant, maar als je er helemaal in zit, kun je het goed volgen. Hoop ik. En een andere manier. So, uh, ways of influencing those defiant are well known and have been tried and tested so, so many times uh, there is media pressure there is interference in the domestic affairs uh, and uh, there are uh, uh, attempts uh, at uh, attributing legitimacy to attempts to meddle in the interior affairs in recent years uh, we've had ev evidence that uh, certain national leaders uh, had been blackmailed the big brother has been uh, spending millions, billions of dollars, uh, on, uh, a, a spionage and surveillance, uh, all over the world, including spying on their closest allies. Let's all ask ourselves, how comfortable s and safe do we feel living in a world like that? How dat hypocrite. just hypocriet. Dit is een gelul. Ik ben het maar eens met mezelf. Dit is gewoon gelul. Waar hij mee begint. Ja. Dit is het snoden waar hij mee praten. Maar dat doet, dat doet hij zelf ook. Ja. Ja, dat is de potverfluiting want dit is gewoon propaganda. Weet je, ja, maar, allebei ja, de kanten is propaganda. Ja, maar ook zijn volken het van jou. Tuurlijk, het is allebei de kanten propaganda, hoor. Ja. Tuurlijk, de Russen worden ook net zo goed gespioneerd als, als, als wij. En hoe rationeel is het? Zou je dat we geen redenen hebt om te beïnvloeden en deze oncomfortabele vragen te stellen? Misschien is het van de Verenigde Staten exclusief in het uh, uh, its van zijn maybe En misschien is dat een goede Maybe them interfering in everyone's uh, relations all over the world uh, is something that brings us uh, peace, stability, prosperity and democracy. And maybe we all should simply, you know, let them do it to us. <laughs> Uh, I dare say this is not true. <laughs> Unilateral dictatorship and imposing their own templates on us has actually led to something that was very contrary to what they had intended. Instead of resolving conflicts, we see escalation. Instead of stability, we see increasing chaos. Instead of democracy, we see them supporting some very murky activists uh, from... Uh, open nazis to very dangerous uh, islamic fundamentalists because those forces uh, are used even, uh, initially as instruments but then they just go out of control and uh, their so-called masterminds that get burned on that i can't help wonder how time and again they can they continue to repeat their own mistakes they used to sponsor islamic extremist movements uh, uh, to fight the soviet union they uh, were tried and tested in Afghanistan, and later gave rise to Taliban and uh, Al-Qaeda. The West used to turn a blind eye, or I would actually say even support financially and uh, in media terms, uh, uh, to support those terrorists and their invasion in Russia from uh, Central Asian countries. Uh, it was only after terrible terrorist uh, attacks uh, in the territory of the United States itself that the West actually came to realize uh, the imminent danger of global terrorism. And I remind you, Russia was the first to support the American nation and uh, lend them a helping hand uh, after the terrorist attack of September uh, September 11th, 2001. Yeah. En helemaal waar. Toen de Sovjet-Unie Sovjet Sovjet met Afghanistan aan het vechten was. Toen heeft de VS, de CIA, die al Qaeda de database verteld. Absoluut. Dat? En alles wat hij vertelt. En toen is het continu. Oh ja. Isis dus en vechten ze tegelijkertijd. Continu. Boko Haram, je kan het allemaal horen. Ja. Continu. Dus wat hij ook zegt, uh, elke keer in dezelfde template. Um, tweede clipje. Kort, de, kortere clip. De Genie is out of the De balo. genie is out op de geest fles. Ook de fles van dat Amerika altijd terroristen uh, eerst uh, sponsort. Ja? En later uh, bevecht. Ja. Dat soort zaakjes. En inmiddels tegelijkertijd. Ja, oh ja. Iets Not... bevechten en ze. <laughs> Geen probleem. Ja, Geen probleem. De Koerden straks ook. Our Western counterparts used to try to exploit those situations by um, engineering uh, so-called called orange revolutions uh, and by uh, uh, trying to court these uh, extremist movements. Uh, but now the genie is out of the bottle and we see that uh, even uh, those uh, proponents of this uh, managed chaos uh, concept, they don't know what to do with that genie anymore. We see uh, growing discussion and uh, debates in the Western academic and expert community. It would be enough to look at the headlines uh, in the Western media. The same people are first uh, portrayed as uh, fighters for democracy and then as Islamic uh, radicals. First, uh, the Western media tell us about uh, people's revolutions and then uh, they get described uh, as uh, coups and riots and unrest. Yeah, next is What's Gelukkig, hè? Maar hij maakt het nog even af, al naar honger. Dit is niks bij vergeleken bij de laatste clip. Dit ja, is eigenlijk een woppertje, ik denk dat het misschien nee, het het wel. Nee, ik weet niet of het gescript is. Ik doe er verder ook niet veel toe. Je krijgt een, een, een Amerikaanse Engelstalige vragenstelsel. Ja. En die bibbert een beetje in de stem. Ja, ze zingen dat het de pest. Ja. ja. Daarom vraag ik me af of het geschript is. Ik denk, ze ze, ze klonk echt wel nerveus als, als, ja, als en een beetje verontwaardig. verontwaardig. Als ze kwam ook nerveus was om met tegen Poetin te praten. Ja, want ze wist natuurlijk wat er met die total topman was gebeurd. Dat ja. Ja, kan heel gebeuren. Je, je ligt eigenlijk op een sneeuwschuim. Ik denk dat jij oprecht wel... Uh, oprecht, de o, oprecht met. oprecht ja. met. Ja, ja, ja, dat denk ik, ik denk het ook eigenlijk. Uh, maar zij leidt uh, Poetins zijn in. Zij, wer, zij werpt ja. en hij slaat hem het stadion uit. Van Sochi. En raakt waarschijnlijk een raak godverdomme, raakt die weer een homofiele hond. Dus raakt ja. die bal. Dat zal je altijd zien. Dat haat ze. Ja, dat, dat, dat kan je zeggen dat het per is. Maar goed, nee. en terecht trouwens. Ja. Terecht. ik moet met een godverdomme die bussen... Oh, ja, ja, Vossen weer Vladi ons. Nee, terecht. Ja. ja, mag dat. Go, Poetin. Go, Vladimir. Frankly, I do not recognize the country you have described in your remarks. My questions to you are the following. Who are they, Ani, in your speech? Is it President Obama? Is it the American foreign policy elite? Is it the American people? Or is what you are describing in the genetic code of the United States in the post-war world, and you are saying, in effect, that you can't work with the United States at all or with its closest allies? What would you expect the American response to be to this speech? First of all, I did not say the United States is a threat to Russia. <laughs> like you said, uh, President Obama does consider Russia a threat, but I do not regard the United States as a threat for us. I do believe that the policies uh, of uh, the ruling elite in uh, the United States, if you excuse me this cliche. Is uh, erroneous. I am sure it is contrary not only to Russia's interest; it also undermines confidence for the United States. And as such, it actually inflicts damage on the U.S. itself. It undermines uh, its uh, confidence as one of the global leaders, both uh, in the economy and uh, in the world of politics. President Obama mentioned the Islamic State as uh, one other threat. But tell me, who actually initially helped arm the people who were fighting the Assad governments in Syria? Who was the, the one providing them with a favorable media climate, with a favorable media environment? Who facilitated arms sales to those people? Don't you know who is actually fighting in Syria? It's mercenaries. He, do you know that mercenaries are people who fight for money? And they actually fight where money is, where the pay is higher. You know, the, the... Dit is toch prachtig? Ja. Hoe heeft hij dit? Wij wacht dat eerder dan jij, Vlad. Ja, nou, dit is mijn uh, bewijs dat, dat hij nou ons luistert. denk het ook, hè? Ja. Hij, kan gewoon, uh, hij kan gewoon Nederlands. Ja, hij is zijn dochter even ook in Nederland gewoond. Misschien heeft hij zijn dochter wel op uh... ons gezet. Ja. Oh, dan worden we feestelijk onthaald met onze Netty Life Bus. Ja. Dat zou kikker zijn, hè? Dat we op te te komen. Zijn er zijn nog steeds plaatsen vrij trouwens. net niet live arrives at the border. Over er... to you, Vladivlatsky. Zijn er zijn nog plaatsen vrij. Natuurlijk. Nog 40? Ja. Van <laughs> <laughs> We zijn met z'n tweeën. <laughs> Dat is erg. Nou, jij moet de bus rijden. Ik kan, die mag niet meer rijden. Ja, ik kan Ik rijd de bus nog wel. Moet bus een busje weer. voor hebben. Ik kan wel rijden. Nee, ik oh, nee, rijden. Jij, maar jij hebt taxi-bussen gedaan. Kijk, ik jij kan wel rijden. Ik rij wel. Mensen, het is veilig. Geef je gewoon op. Ik kan via Joost... Ik <laughs> niet via de Facebook. Gemeld meldt je aan voor de bus. Vond je het leuk? Like die. We was bus? Ja, gaan ja. we verder met met flat. is een spuiten. These are people who fight for money, and they actually fight where money where the pay is higher. You know, they, they they they get certain amounts of money as payment for waging war. They have arms supplied to them, but once they find out that in another country the pay is higher. They will actually migrate there, because uh, they, they they're looking for more pay. They managed to gain control of some oil deposits uh, in Iraq or in Syria. They started uh, pumping oil there. Do they have buyers who buy oil from them? Yes, they do why uh, aren't sanctions imposed against those buyers? Doesn't the United States know who those people are? Uh, isn't it their own allies who actually buy oil from terrorists? Don't they have uh, the capacity to influence their allies? Or is it that they don't want to influence them? as for american policies i would love to see people like you heading the department of state in the u.s because maybe then we could change the situation unless that is possible i would request you i would bid you to bring this idea over to the u.s president or the the state secretary tell them that russia does not seek confrontation as long as you respect our interests, a lot of the issues uh, ...between us will be resolved. But that will have to be actual respect. Not only ostensible, proclaimed respect. Ja, je moet vlat echt respect geven. Ja, terecht. Je moet knitjes. Vrienden en vrienden. Carrie moet op zijn knitjes. Ja. En laten zien dat die... Uh, ik denk dat de tegen elkaar ja. Kijk wie de grote pikken. Nou, dan weet je want van tevoren wie er bent. Ja. dat is het we niet uit te leggen. <laughs> Dat is plat. Toen doen we niet van niks op school. En vroeg hij. Uh, leven was. Ja. Speechen, hallo. Ja. want Fladdy leven was. <laughs> die is heel gek. lang <laughs> En zo dik. <laughs> het is toch altijd opmerkelijk dat jij zulke feitjes weet. Informatiebronnen. Ja. hè. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Uh, we zitten. Uh, we komen aan uh, het laatste, laatste stukje van onze show. Ja. Uh, ik denk dat we West Clark even een antwoord moeten maken. Ja, ja, ja. Als counterpart voor Putin's speech. West Clark ook speech speeches houdt hij. Soort of. Terecht. Natuurlijk. Als hij informatie geeft, zoals in de West Clark 7. Hij heeft nu een nieuwe, de West Clark 5. Ja. Ken je hem al? Nee. Dan gaan we nu, uh, Hij leidt hem in en hij gaat straks de, de nieuwe West Clark 5. Dus het vijf dingen. Waar we, of hun, de, ons het meest druk over moeten maken. Yeah. vijf grootste gevaren waar we op dit moment mee te maken hebben. Was West Clark. So again, I'm, I'm not suggesting that you're declaring um, that there's going to be another war. I guess what I'm getting at is whether or not we should accept the fact, maybe I should oppose it this way, that war is a way of life these days given the world that we live in and the terrorism that we're up against is is is that A conclusion that we can—it's not something I want to acknowledge to myself—but is that something that we need to come to terms with? Well, we've got five long-term challenges. Mm -hmm. One of them is terrorism, cybersecurity, stability of the financial system, uh, the ascent of China, and climate change. Mm -hmm. We got to work against all, all five of those on a continuing basis. What's the biggest danger? There are five. volop full of news. China's. China's are not full of news. Come on. Yeah. Come on. We'll have another China underappreciated. Maar de rest van de dingen, hebben grote, grote... Climate change. Climate change. De... Cybersecurity. Absoluut. Hebben we ook nog zometeen meteen een uitzending. Het is allemaal grote threats. Ja. Terrorism. Ja. ander nog ik even vergeten. Uh, dat is gelijk. En de west 5. five China is opmerkelijk. En die 5. Ja. Dat open, openlijk zo besproken wordt. Ja, die is hier nog niet helemaal... Behalve bij ons dan. Ja, bijna bij, niet grote potentiële gevaar, gele gevaren zijn Poeh, praat me er niet over. Wes Klaak vertelt in de volgende clip... ...vertelt hij over de situatie in Syrië. Ja. Geopolitiek gezien. Wat dan moeilijk is, hoe we moeten spelen... ...wat de, wat de gevaren zijn. En... En hij kan dat goed vertellen. Hij is niet zoals Watermelon Heart. Scary. En die gaat schreeuwen. Nee, maar die kan het ook niet uitleggen. Die, die kan een paar regels scripten onthouden... ...en dan gaat hij zelf improviseren. Ja, die dreigen. Ja, dan krijg je al die dingen... Ja, Dat kan beter westklaak overlaten. Here's the trick. We're focused right now on Iraq. We haven't yet come to Syria. And Syria is difficult. Why? Why? For a couple of reasons. Turkey's a NATO member. If Turkey gets attacked, we have to help defend Turkey. Russia hmm, is we? helping Bashar Assad. The president said he doesn't like Bashar Assad, doesn't think he's legitimate. Okay. But when you go against him and you really put the power in there against him, what if Russia says, no, we're supporting him? Are we going to take out Russian anti-aircraft systems? What if they've got Russian technicians in there? What if the Russians reinforce it? So you have to be prepared to do that. And if you involve Turkey in it, then what if Turkey, you know, is, is bordered by Iran? Iran is an ally of Syria. What if Iran then says to Turkey, since you're trying to mess with Syria, we're going to cause trouble for you inside Turkey with the PKK, PKK guerrillas. So you could have a lot of complicating factors in there. Even denken, de PKK guerrillas. and do wie zijn die net bewapend? <laughs> uh, laat me denken, laat me denken. Uh, uh, die zijn van de week kregen die wapens. Uh. Ja, iemand, iemand was dat, iemand. Constant was het ook. Constant, also, iemand heeft op bedacht, die zegt, uh, you can take that to the bank. Ik heb er ergens een lullus voor. Ik heb er een jingle van. Hem. Hier, zet er een keer op. Het is. Er komt hij. So rescue-mission, is threatened, when the de wereld nodig calls dan America. And En dat is de story, Dat is mensen. Ja, nou, dat was volgens mij saai toch? Ja. Dat nou. zijn die Peshmerga-strijders die nou massaal, uh... Eh, uh, uh, oorlogsmeestal aan het en zo dadelijk. Turkije aan gaan vallen. Dat kun je gaan Ja, tuurlijk. Ik heb beelden van. Ik heb de beelden van gezien, hè, van de week. Ze zijn gisteren of eergisteren. mochten ze. Ver... Mochten ze... Uh, nu inderdaad zijn ze de grens mochten ze over. Turkije liet ze eerst niet door naar Syrië toe. Ja. Ze waren via Irak of Iran. Waren ze naar Syrië gekomen. en dan wilden ze via Syrië. Kobani gaan helpen. Ja. De Koerden. Die mochten niet, maar van de week heeft Turkije die grens open gedaan. Dan hadden ze beelden van. Ik, stel me, ik heb wel eens beelden gezien van de bevrijding, dat die Canadezen en die Amerikanen hier zo verwelkomd ja. werden. Weet je wel, met massaal joelende, huilende mensen langs de kanten. Zo gingen hun uh, Syrië. En toeterend, hè, gaan we zo met die oude trucks allemaal. Sorry. Nee, die, die, die, die Peshmerga's. Ja. Die mochten die grens over nu. Nee. Naar Kobani, naar ja. Syrië. Ja. Die, zijn, die, die, die wilden. Die, ja. Oh, die zijn wel gaan vechten. Die zaten in Irak. Die zijn daar, ja, ja. Waar wij aan het bombarderen zijn. Daar, daar zijn ze niet meer nodig, schijnbaar. Dus die wilden nu Kobani gaan helpen. Maar ja. dan moet je, moet je door ISIS gebied, als je rechtstreeks wil gaan. Dus het kan beter via Irak, dan kan je ook naar Syrië. Maar ja. vanuit Syrië wilden ze dan de grens over naar Kobani. Maar dat lieten de Turken niet toe. Ja. En hebben van de week hebben ze gezegd van... Gelukkig de grens over. En er zijn er geloof ik 150 of zo van die uh, Peshmerga's. Al toeterend. <laughs> daar, uh... Waarschijnlijk zijn die Turken van dood, is weg zijn ja. mensen. Die denken, ja, gaan we. Ja, dat dacht ik ook. Ja. ja. Nou, nee, dat gaat echt volledig. Er is in een Turks grenstaatje wonen, ik, hè. Ja, joh. Ja. Dan zit je daar naar beneden te kijken, nou, Dan zit je naar beneden te kijken naar Kobani, daar zie je foto's van, van Turkse mensen, en die zitten dan op zo'n berg. En dan kijken ze in zo'n vallei, en daar ligt Kobani, in een grote zandvallei, en die is Kobani onder roken, onder vuur van ISIS. Ja. Die mensen zitten er naar te kijken. Maar ik dacht eerst dat al, ze dat als een soort entertainment zagen in plaats van televisie. Maar de journalisten maar nee, wel die zitten. Maar dat is niet zo. Ze zitten te kijken wie de fuck gaan we straks aanvallen. Want als ISIS wint, dan krijgen ze een huurlingenleger op de grens straks. Dan kun je op wachten. Maar als ISIS verliest, ja, dan komen die koerden terug. Ik weet niet dat wat. Ik, de, ik, de, denk, ik denk niet dat het het plan is dat ISIS de keihard aanvallen. Want dan heb je inderdaad wat hij zegt. Uh, NATO, NAVO. Die meteen moet, ja of misschien is het juist wel, ik weet het niet. Ja. Ik weet wel dat het plan is om het volledig uit de hand te laten. Ja, als, als ISIS het verhaal wat, wat naar buiten gebracht is, is het nou niet dat het een organisatie is die, die zegt aan dat ze het grenzen houden Nee, niet echt. Nee. Als ze kalifaat dan kunnen uitbreiden. Dat is het verhaal hè, die nepleider uh, van ze. Ja, uh, oh ja, uh, nummer drie. Zullen we doorgaan met Westlake? Ja. ja, dat dat ook dat, dat, dat, dat de hand gaat lopen is duidelijk. Is als Westlake het ook zegt, dan is daar dat is natuurlijk waar wat hij zegt. Ze hebben daar wapeninstallaties staan ter verdediging. En dat is net zoals bij onze Patriot-raketten ja. die in Turkije zijn, daar zit een Nederlandse crew in. Ja. Dus waarschijnlijk zit er inderdaad een Russische crew in en zulke dingen. Ja, ga je die dan bombarderen? Ja, dat wordt een uh, spannende tijd, als zo zeggen. Nu komen we eigenlijk op, op, wat dieper in op het gevaar van uh, China's en cybersecurity. Interessant. Maybe that we have to use military forces against terrorists, like we're doing now against ISIS. We may have to do more against ISIS. Uh, but that's just one of the things. We have to get a grip on cyber security in this country. And by the way, um, you know the stock market's been acting kind of crazy lately. And it reminds us that the financial crisis, even though it happened in 2008. Uh, we never really quite recovered from it and we're not really sure how stable the financial system is but we know this we know the federal reserve has a lot more debt and that means a lot less dry powder to be able to handle the next problem and then there's china every china. year china gets bigger armed forces get better and they've drawn a nine dash line in the south china sea that takes up Ocean that belongs to other countries. It almost touches the border of these other countries. They're saying, What happened to our law of the sea? You know, we're supposed to have the seabed 200 miles offshore, and China's taking it, and there's a lot of pushing and shoving going on out there. Uh, these are all problems that we have to work with, but most of these problems cannot just be resolved by the military. Right. Yeah, carry on. Schijnlijk uiteindelijk de meeste problemen die opgelost worden met de Ik ja, ben het echt, echt, echt heel erg met hem eens dat Chinese het groot probleem zijn. Ja. Maar ja wij, wij kunnen het niet vaak nog zeggen, maar... Mensen zeggen het eigenlijk wel Schrikkelijk volk. Ja, mensen willen niet luisteren nee. ja, Dat moet je maar voelen, soms. Huh? Iedereen hoor ik met van: zoals jullie over Chinezen praten, dan kost je gewoon Chinese luisteraars. En denk ja, godzijdank. Hm. Ik wil niet dat ze slimmer worden. Nee. Nee, dat moet je niet hebben. Dat ze dan onze tactieken doorgaan hebben en ons gaan pakken ermee. Het zijn parasieten, weet je. Dat is Eerst flikken met auto's. Nou, ik wil zeggen, als er ergens één ding goed zijn. CD-spelers. Is het dingen namaken. Ja, Philips, Philips bedacht hele mooie apparaten. En, en, en, en die gele woorders. Die, die, die maakten het dan heel goedkoop en goed werkend. Ja. Nou, zo precies. zijn ze. Nou, dat zijn Chinese. China. Maak je eigen systeem en ze slaan je hem in een uur China is in een notendop. Laatste Wes Clark is, is de troefkaart. Hij speelt de Hitlerkaart. Oh, iedere discussie slaat dood op het moment dat de Hitlerkaart speelt. Nou, dat is niet. Ja, maar dan kun je nou niks met meer inbrengen. Nou, die gast die, die, die hem interviewt, die vraagt ook nog van... Even herhalen, je zegt hier echt... Je speelt nu de Hitlerkaart? Dat zegt we niet zo, maar dan in het Engels. Komt-ie. ik so I je vragen, ask you how serious... We were talking about ISIS for the last couple minutes here. How serious and how connected or disconnected do you see... the challenges, for lack of better word, that... Ukraine or, or that are being presented inside of Ukraine? Well, it's very serious, and I'll tell you why. Because um, for the United States to be a global leader, mm -hmm. we have to have a very tight relationship with Europe. Yeah. And we've held that relationship since, the <laughs> 19, <laughs> uh, since 1949 mm -hmm. when we established the North Atlantic Treaty Organization, NATO. Mm -hmm. NATO is the bond. It's a security bond. Ukraine's not a member of NATO, but Ukraine's neighbors are members of NATO. And when they see Putin seizing the Crimea, saying he wants to come in to protect Russian people that are in there, and using military force and sneaking in uh, these uh, Spetsnaz snipers and other things to take those buildings, and he created all this. East Europeans, they have, they've been around the block a couple of times. They've seen this movie before. They know. And they go back, you know, in history, and they say, well, this is kind of that's a lot like like Hitler. <laughs> This is the way Hitler got started. He got started by, he was very cautious, he was very circumspect, built up the army, occupied the Rhineland, then he wanted to protect the rights of German-speaking people in Czechoslovakia, and uh, Britain and France let him have it, and the next thing, his appetite got bigger. So people are worried about what that means for the rest of Europe. Putin's been threatening. He's been threatening the Baltic states. He's even sort of casually mentioned nuclear weapons. Ooh. Well, that's a total no-go. No To those who think they just heard you, <laughs> if ever so subtly, compare Putin to Hitler, how do you respond to that while you're sitting here? Well, we don't know what Putin might become. But Hitler, that's a strong... But But let's not find out, yeah, okay? Yeah. We don't know what he might become. We don't know if he... Uh, is going to move into Estonia or try to take Latvia next. But he's set the process in motion where he could. <laughs> And they're both members of NATO. Ooh. And if he moved against them, that would be like a declaration of war against NATO, which involves the United States. And we'd be at oh, war. Oh. Oh. oh, god, Hello. Hallo. Dit is toch de ideale president voor Amerika straks? Nee, het is, is een domme lul. Ja, domme lul al hij weet, wel, hij weet ook dat hij onderin vertelt. Tuurlijk weet hij dat. Ja. Tuurlijk weet hij dat. Dit is het programma. Is... Ja, van Amerikanen is hij goed, maar... Wat een ja. dom... je, zelden hoor je nog zo'n dom gelul. Dus, nou ja, daar ben ik mee eens. Maar gezien als... als ik, ik kijk nu als toeschouwer van deze film. Die zich afspeelt voor onze ogen. Als toeschouwer met mijn bakje popcorn... en mijn ja, hand in mijn trainingsbroek. Spelen ze nog altijd, ze moeten spelen. Dus moet spelen. pikkel. Nou, ik word er niet echt op van. Maar spelen ze toch op, Dat is toch een. Je wil niet Obama met zijn golven. Obama is toch een beetje een pussy president Ja, dat ben. ik Poetin is degene die allee, een brood bovenlichaam op zijn paard. Allee, allee, de laatste keer Amerika is ook een president gehad. zaten ze in Vietnam. Nou, precies. Eh, in Korea. Ja, eh, precies. Maar en... nee, dit gaat toch gebeuren. Er gaat de wereldoorlog komen. is ben geen leuker land. Yo, ben je mee eens of niet? Er gaat een wereldoorlog komen. Ja, om. zeker. Nou, dan kan je toch beter gewoon mensen als West Clark hebben. Dat moet ik goed doen. Nou, als je wil winnen wel. Ja. Maar ja, je gaat hem niet winnen. We gaan, ik, ik, ik ga nog steeds met die bus naar Vrije Natuurlijk Ja, gaan we met die bus. Want ze gaan hem niet winnen. Tuurlijk. We moeten snel zo alleen met de bus komen. Ik heb alle fucking vertrouwen in Poetin, joh. Ja. Echt, en daar straks. Ik, ik, het ik heb op, er ook zoveel. Ik heb er straks ook in die speech van hè. En dat heb ik niet onderbroken, ben ik vergeten. Maar hij zegt op een gegeven moment tegen die vrouw, zegt hij. Uh, first, I, I didn't say America was a threat to us. Ja. Maybe see us as a threat. But we don't see America as a threat. Ja, dat is de Dan kun je op twee manieren opvatten. Hè? Dan kun je opvatten als, wees gerust. Uh, uh, we zijn niet bang dat jullie ons iets gaan doen. weet je not. Dat is de positieve manier. Je heb ook zelfs een terugprovocatie. Die zegt van, ah, wij zijn Amerika. Dat is bedreiging. Hoor. Ja. Misschien zijn ze ons als bedreiging. Ja? Dat zou terecht zijn. Maar wij zijn Amerika. Tot wij zijn nog niet bang. Nog niet, geen honderd jaar. Want dat is hij namelijk niet. Poetin hm. is niet bang. Omdat Poetin op de achtergrond. Ja. Gesteund wordt door wat IT-broeders uh, en sisters. Nou, hij is eigenlijk wel veel sterker. Oh ja. ja. Oh ja. ja. We zijn uh, ruim 40 jaar verder dan de Vietnamoorlog en zo, hè? we zijn uh, 20 jaar verder dan de Irak-oorlog. Ja. En, en we zien nu uh, wat, wat aftanse wapens waar ISIS om lacht als ze gedropt worden. En we hebben allemaal lulverhalen gehoord over slechte wapens van de Russen. Ja. Slechte Ja, in de jaren negen verhalen, was was die loon, ook. Man. In de afgelopen geloof. jaren hebben we allemaal gezien wat de Amerikanen hebben. We hebben eigenlijk nog helemaal niet gezien geloof. wat die Russen ook met ons precies hebben, hè. Die hebben. Die hebben ook niet stilgezet de afgelopen 25 30 jaar. And something's going on. Ik zeg het je. Ik, uh, misschien heeft het er niks mee te maken, maar ik, ik ga het toch even zeggen. Eergisteren ontplofte toch een uh, Amerikaanse raket die onderweg naar, uh, werd afgeschoten ja. naar de uh, International Space uh, Station. Ja. ISS. Was er van een... Particulier bedrijf. een commercieel uh, uh, lanceerplatform. Ja, en je hoort bijna nergens, maar ze had aan boord had goederen voor de ISS ja. en een uh, heel erg geavanceerde satelliet. Nu weet ik van klokken, echte klokkenluiders, dus niet de Edward Snowden en zo, die mensen ja. allemaal hypen in de alternatieve media, maar echte klokkenluiders, die Project Camelot en zo hoort, dat je zoiets hebt als Skynet al. Het ja. is een nano die zelfdenkende dingen bewapend, hè? Space, ja. We hebben het over spacewapens. Ja. En echt meest geheime, geheime dingen. Maar hoe ze die dingen officieel bevoorraden, is dat ze zeggen, we hebben hier, ze hadden ook 2000 kilo voor de ISS aan boord. Ah, Waar moet je met 2000 kilo? Maar huh? ja. nou goed, wat ze dan doen, is onderweg, maken ze een paar stoppen of terug. Dan komen ze bij, bij die satellieten of bij andere ruimteassociaties hebben, die bevoorraden ze. En ze brengen steeds geavanceerde nanosatellieten, die, die, die echt de meest verschrikkelijke wapens aan boord hebben, schieten ze die ruimte in. Ja. En een dag ervoor was het al uh, door een of andere reden, was er een of andere iets in de lucht gebeurd. Toen konden ze niet afschieten. Dus ze moesten een dag vertraagd al. En ding, ik denk dat het gewoon een waarschuwing van een of andere it groep is die zegt van joh, toch hier niet verder. Je gaat dat ding niet, nee. Nee, jullie gaan dat sorry, ding, sorry, je sorry. gaat dat ding niet terug. Nou. Klaar. Ja, dit kan niet, klaar. Dus vaker uh, heb ik zulke verhalen gehoord. Hoor. Er zijn klokkenluiders die zeggen van inderdaad, er gebeuren zulke dingen. Ja, dat gewoon Ik vind het een raar verhaal. Want ze weten ook helemaal niet hoe het kan en zo. Hoe kan nou zo'n hypermoderne, weet ik veel hoeveel kost het een raket ja, kna kna knallen weer? Het, he? het, het gebeurt al vaak, ja. hè? Het kan. gebeurt al vaak, hè? Ik vond het wel mooi dat de Russen een dag later een uh, grootse Artie uh, raket launch lieten zien. Hé, uh, hey, wij kunnen het wel. Ja, dat hebben ze altijd nog gehad, in de jaren 60 al. Toen, uh, toen uh, die, die, voor mij is een Sputnik uh, raket of zo. Daarvan, daar, die er nooit neer nee. Amerikaanse dingen stort nog wel eens neer. Die Russen die. En toen zei van ja, is propaganda zo is Nee, ik geloof het niet. Nee, ik, ik, ik ben echt een groot gelover van de, van de Space Wars. Die boven ons hoofd uitgevochten wordt. Ja. Oh, hell yeah. Hell yeah. Ja. Mooie tijden. Mooie tijden, mensen. Uh, ik had Chris Clark gehad, hè? Ja. Ja. Door door de Chinese. Chinese? Ja, de Chinese. Chinese. Ja, prachtig dit. Er komt uit een No Agenda Shell. John C. de Vork had dit ergens van een lokale tv-zender vanaf gerukt. Ja. Het gaat over San Francisco. Daar hebben ze dus ook, wat in heel veel grote steden is, hebben ze Chinatown. Ja. En San Francisco is ook Chinatown. Nou, Dat hoef je hier geen... Ik in hier niet voor gestudeerd te hebben om te weten dat het een verschrikkelijke buurt en Dat moet je echt niet komen. doen. Dat moet je wel. ja, Dat is de rol van een leeuw. Ja. Er is iets gebeurd waarom door de, de bevolking van Chinatown nu uh, massaal de straat op gegaan is en is gaan protesteren. Ze hebben de uitspraak van Gordon gehoord over nummer 39 van het reis. Ah, gelukkig dat ze die niet gehoord hebben. We hebben geen San Francisco meer gehad. Waar al die homo's in San Francisco ook aan gegaan. Ik zal eerst de inleiding even draaien. Een rally is gepland tegen de promotie van racisme en hatred tegen de Chinese community. Het zal vandaag om 12.00 uur in Oakland's Chinatown, in front van de Pacific Renaissance Plaza op 9 th Street, plaatsvinden. Organisatoren zeggen dat de motivatie achter dit evenement de recente YouTube-video van een vrouwelijke toerguide is die de Chinese gemeenschap heeft De vrouw heeft sindsdien zijn acties verontreden. Nou, nou heb ik heel geheel toevallig natuurlijk de clip van deze tourguide die iemand dus opgenomen heeft opgenomen en op YouTube heeft verplaatst. Ja. Dat was een tourguide en dat was de laatste werkdag. <lacht> Blijkbaar woonde zij, blijk achteraf zij in Chinatown of heeft gewoond. Ja. Die heeft zo'n verschrikkelijke rothekel, uh, diefse hekel aan, aan, aan Chinatown. En die moet elke dag zitten op zijn tour guide en bus en dan moeten ze positief positieve tellen. Dat is leuk. De Laatste werkdag. En pet peeve is het geneesmiddel. Dit is, dit is prachtig. Gaat los. Ja, dit is, is de reden waarom de Chinese kwaad zijn geworden. Snap ik niet. Jij snapt het soms ook niet. Dit is briljant. Yeah. Okay, but I want you guys to know I'm a horsetail and your fucking ginseng. Fuck your little hair salons where nobody in there knows how to fucking speak English. Fuck this bullshit. Fuck your Chinatown gates. Fuck your little BART stop that you're building here, which is fucking up traffic for the entire neighborhood. Walking down the street every day, I can't even get home at night. Fuck your preschools and your little preschoolers making all that noise at 6 in the morning when I was trying to live here. Fuck your salons, fuck your little herb gardens, fuck your little seafood fucking markets with your turtles and your <laughs> frogs inside, okay? Okay, when you come to America, you gotta assimilate a little bit. And here in America, we don't eat turtles and frogs. Okay, but they gotta they gotta bring that here to, to America. Okay, there's a limit. Okay, don't as you gotta assimilate a little bit, Chinatown? Fuck your laundry hanging out the windows. Fuck your three or four people inside each one of your little SROs. Okay, fuck your noise. Fuck your parades. Fuck your dragons. Fuck this shit. Fuck Chinatown, oké? Okay? Fuck nope. up! Ja, okay? <tie> <tie> Prachtig. Ja, als je zo'n rent hebt, ik kan het me voorstellen. Ja, hè. Fuck your dragon. Ik ja, heb een paar jaar gewoond, Fuck your parade. Ik kon niks aan het wonen en je zette er maar tussen. Ja, maar dat is dan ook luidruchtig wat bastards zijn. Dat zie je hier met oud en nieuw toch ook? Dat ja. is deze. Ja. Ja. Dat is het grote gevaar. Ja. Grote gele gevaar. Ik kan me voorstellen, denk, iedere keer als je in het raam kijkt, dan loop je met een draak rond. Kom man, draken we zijn er Ja, mm -hmm. <laughs> ja oké. Okay. Dat is een gevaarlijke uitspraak. Draconians. <laughs> Draconian devils. Sure. Yeah. We gaan onze um, uh, gebruikelijk afsluiten, omdat het eigenlijk ook gewoon echt non-nieuws altijd is. En we de minste luisteraars nog over hebben. Ja. Zit het is de tech-nieuws. Tech. -nieuws. tech. Twee tech-nieuws. Twee keer twee hebben we er. keertje. Want ze hadden ze ook een week al waarschuwen in oktober... en het is nog steeds oktober en ze sluiten het nu af. Het is de cyber, Europese Cyber Awareness... of cybersecurity Awareness ja, Month of zo. Ja, en dat hebben we nu weer klaar vijf. Dat is het. Ja, en dus moesten ze deze, deze week... moesten ze weer nogal, wat, wat overtollige berichten erin pleuren... om ons te waarschuwen voor cybersecurity. En ze hadden nog een of andere... De Alert Online Week zijn ze vandaag gestart. Of gisteren. Ja. Alert Online Week. Zou ik daarmee beginnen? Dat is de Alert Online Week. Ik heb ook geen idee wat ze in deze clip allemaal zeggen. Dus ik kom ermee weg aan het einde van de show. Dus dan denken mensen niet dat ik amateuristisch ben. Maar ik heb geen idee waar deze clip over gaat. volgens mij mag. over de Alert Online... Nee. Ik kan het niet meer herinneren. Nee. Terwijl ik hem toch echt van, vanmiddag van RTL YouTube heb afgehaald. Ja, klopt wel, maar, ja. maar dit is altijd non-nieuws. Dus het zal waarschijnlijk weer nergens over gaan. Een cyberaanval op het Witte Huis klinkt nog steeds een beetje als een ver van ons bedshow. Maar gezien de economische en militaire rol die ons land speelt op het wereldtoneel, is een aanval op ons regeringscentrum opeens niet meer zo ondenkbaar. Oh, dit, nou, ja. dat klinkt toch een beetje als een probleem voor de overheid, denkt u misschien. Maar wat als u door een cyberaanval ah, ja. nou niet meer kunt binnen? Er komt Oeh. geen geld meer uit de muur. Oh. Of u kunt deze pasjes niet meer gebruiken. In de... Een cyberaanval zoals mijn, mijn ing wat er gewoon elke dag urenlang uit lit. Zo, Eentje? Dan kan je niks meer. Nee. Dan ligt er al een avondklap uit. Dat is, en dat zal niet de enige bank zijn. Alle voor banken. Ja. Ja. Zo'n cyberaanval zo, zo cyber waarin je, je niet kan pinnen. Bedoelt hij, denk ik. Maar maar een dag, een week of een maand. Dan wordt het toch een ander verhaal. Ja. En er ja, zijn nog meer kwetsbare plekken in ons land. Veel ja. sluizen werken automatisch. En zo. wat als een terrorist met een hek alle bruggen openzet. Oh, alle Bij een crisis in Den Haag bestoken professionele hackers elkaar met cyberaanvallen. Wat is al sinds, geloof ik, show 1 ons advies in zo'n geval? Om dan niet over de brug heen te rijden als die open staat. Nee, maar wat moet je doen? Niet een berg op Als gaan. eerste. Als je moet vluchten voor iets is. Als er zo'n crisis komt, dat je niet meer kan pinnen en geen boodschap meer doen. De supermarkt overvallen. Plunderen! Ja. ja. Tuurlijk! Dat is het eerste wat er in mij opkomt. En, en zo snel mogelijk, want dan Natuurlijk. is je al, al, al alles, alles weg. Leggen, al, lekker al weg. En dan moet je gewoon de, de, de, de zoveel mogelijk knakworstjes en zo meenemen. Alles in blik ja knakwors ja, dus je koud vreten. vers vlees kan je doen voor voor, voor de avond en de avond erna maar laat dat maar liggen want ja. het lijkt dat is een heleboel mensen gaan het vers vlees je doen. hebt geen stroom meer hè? en zo'n we aanval lekker smaak dus dus vlees dat moet dat is een paar dagen ik heb vanmiddag heb ik nog uh, dus ik uit... mensen die vlees dat is voor een paar dagen dat is net zoals expeditie Robinson je moet wel um, slim zijn niet niet helemaal vol vreten als je bij de, bij de bij de weet je wel de komt. Nee. tuurlijk niet gewoon slim vreten. Rustig. Neem een paar, als je, als je echt, dat is een, net een live tip denk ik, dit. Als er straks pleuris uitbreekt, kan het maar zo. Plunder, ik woon naast de dus ik ben, ik sta als eerste. En er is vast één andere gek die van mij dat ding ingooit. Dus hoef ik er alleen maar achteraan te rennen. Als ik klingeling hoor, dan ren ik naar buiten. Dat is plunderen. Heel simpel. Dan moet jij ook doen, ga, ga naar waar jouw dichtstbijzijnde supermarkt is. Hoor je gerinkel. En in jouw geval, ik ga je nou een tip geven. Want je, je ziet me. En ik ga je zo snel mogelijk naar het goed, juiste vak. Weet je, ik weet je het. Ik heb fotografisch geheugen. Je, hebt hebt. Gehoor, je, je en, moet naar knapworstenvak. Dat heb ik vanmiddag nog gestaan. Ja. Er staan ongeveer zeker 150 ja. potten. Ja. Met knapworsten. En dan nog blikken. Soep en zo. En smek en alles. Ja, dat, dat, dat is de rij die je moet hebben. Gaat je, over het gaat niet wat lekker is. Grote houdbare smeren, uh, Unox soep. Ja. Die grote, hele grote blikken. Het is niet lekker, maar je gaat het leven. Koekjes. Ja. Koekjes. Ja, koekjes, nou, koekjes. Milka-koekjes. Ja, als, als je ruikt over. Magnus. Oh ja, nee, die smelten. Nee, dat is geen goede tip. Magnus niet. Ja, chips, je moet hem gewoon tussendoor het lekkerste eten. Ja, gewoon zoveel. Nou, chips is natuurlijk veel ruimte waar je moet meenemen. Kijk, blikjes stap je goed. Je neemt inderdaad een winkelwagen Je plundert winkelwagen vol. Chips is veel ruimte. Blikjes is, is, is, is, er is voedzaam, hè. Knakworsten. Klaks. Ja. ook. Je ja, hebt echt zo'n grote bokworst ook, hè? Ja, oh ja. enorme kilo's worst. Ja, je kent ze al vergeten. Ja. Ja. is niet lekker. Ja, je kan er weken lang mee overleven tijdens de cyberaanval. Cyber ja. Dat is eigenlijk de enige. Pak knakworsten. En, en dat als En ieder, als iedereen, al die anderen zijn nog een kippenmouten. Wij, wij, wij hebben luisteraars, wat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond, is dat alle luisteraars die ons tot nu toe zo'n beetje gemaild hebben op 1 a allemaal stoners zijn. Ja. dus waarschijnlijk wat, wat langzaam op gang komen en laat denk Ja, dan moeten ze nou opzij zetten. En ze komen de supermarkt in en de de, de, de is leeg gehad? Wat dan? Uh, dan kan je het beste... Want letter... and, anders gaan ze straks wasmiddel en zo opsnuiven. Ik ken ze. Ja, moet je als eerste moet je sauzen In Eindhoven doen ze dat graag hè, wasmiddel snuiven. Sauzen, suikers en vetten, sauzen. Ja. Als er, er niks anders meer is. Ik zit even te denken als ik, wat ik kan doen. Ja, ik zal wat flessen wijn meenemen gewoon sterke drank. Ja, maar gewoon het leuk te houden. Ja, tuurlijk. Ik maar dat plust. is dus geen knakworst. Je moet niet knakworst inruimen voor de drank Je kan ook niet meer. Op je Facebook en op je smartphone. Dat dus je moet iets te doen hebben. Je kan kennis als Je een batterij ervoor. Ja. is zit te denken naast knakworst inderdaad. Ja, misschien wat ketchup of zo Je hebt heel ja, veel hout daar. Het, nou het, het is het vak van de knakworst of niks. Ja, misschien, ja, misschien, misschien van, die, van die, die Chocomel, van die Shock en zo. Dat soort fris die-achtige. Die zijn meestal wel een paar weken houdbaar. Ik moet geen melk, dat is dan drie dagen weg. ik weet het niet zo. Gekoeld is het helemaal weg. Snickers. Ja, snickers. Snickers. Pak kilo's snickers. Ja. Die stille echte trek, Het is de enige, enige snack waar ik echt zeg. Snickers en worst. Ja, snickers en ja, worst. En neem aanmaakblokjes. Smack, smack. Aanmaakblokjes. Die witte aanmaakblokjes. Ja, Iets zou het niet weten te ja, Ik heb dat met vissen meegemaakt, weet je was je bij. Zonder witte aanmaakblokjes, je bent nergens. We, we zitten in de herfst. Als er nu al gebeurt, witte aanmaakblokjes. Waar hebben de witte aanmaakblokjes bij de, de aanmaakblokjes, Tweede rij. Bij de wasknijpers en zo. Oké. Okay. Ga ik eerst op. Ja. Okay. Achter de uh, koeling. Eerste of tweede rij? Oké. Okay, dan okay. moet ik. Hou hem te goede? Dan ga ik als eerste rennen naar de knapworst en dan ga ik terug naar de tweede rij. Ja, aanmaakblokjes. En wat is pizza's? En aanstekers. Als moet je, als moet je anders vuur maken. Diepvries, Ja, maar je hebt geen diepvries. Als het crisis is. Dingen pauperen. Ja, dat is waar. Dat is niks. Nou, ik denk, ik hou me bij snikkers. Snikkers en eh, worst. En, en, en gewoon zoveel mogelijk eh, smurfjes van die zoetjes. van die, zoetje, van die, van die uh, wijngums. Ja. Wijngums. Ja. Ook mijn Maar alles. Suiker. Uh, je, hebt, je hebt vitamine aan de worst. <lacht> vitamine van de <u> nog <lacht> <laughs> ik weet niet of ze vitaminepillen verkopen, maar anders moet je die ook meegaan. Altijd <laughs> <Lijken> kapot. Voor <laughs> worst en snickers <laughs> en ah, je, je kan sowieso niet verwachten dat je hier zonder puist uitkomt. Ja. <laughs> maar ja het is een apocalypse. Dus een net niet naar survival. Ben je ja, survival. Ja, ja goed. We, oh ja, we gaan verder met de clip. Dit hebben mensen, denk ik, zo. Als oud-commandant de strijdkrachten Dick Berlijn is dit de beste oh, manier om lekker te blijven. Waarom wil het ene land van een ander land weten hoe precies de, het elektriciteitsgrid in elkaar zit... of hoe de waterlijnsystemen werken? Dat, dat, is het. dat gebeurt, daar dat wordt naar gezocht? Daar wordt naar gezocht, dat is uh, informatie die al een aantal jaren geleden uh, bekend is gemaakt. Uh, en dat is iets waar we, waarvan we niet in paniek moeten raken. en We moeten niet meteen alles uit de handen laten vallen, maar je kunt het ook niet wegbagatelliseren. Het is er en we moeten er wat mee. En dat betekent dat je goed moet voorbereid zijn. En dat is precies de reden waarom we dit soort oefeningen doen. Een paar jaar geleden werd het nucleaire programma van Iran ernstig vertraagd door een succesvolle cyberaanval. Een maar er gebeurt veel meer. Elke dag wordt bijvoorbeeld een bedrijf als KPN duizend keer aangevallen. Aan duizend hackers. keer, tuurlijk. De cyberaanval kan overal vandaan komen. Wij hebben zorgd natuurlijk voor die optimistische aanvaller. En dat is gewoon iemand die iets probeert. De eenzame hacker. Die eenzame hacker. De eenzame hacker. KPN. Duizend keer per dag aangevallen. Ik eenzame hacker, de Lone Wolf achter zijn computertje. Ja, ik spreek over jullie, Eindhoven. De Lone Wolves. Je in één keer in een kop komt, wie zullen we eens hacken? Wie gaan we hacken? KPM, KPM. Dat weet ik wel een keer. Wat moet je godsnaam KPM maken? Ik weet wel een keer dat mijn neefje. die was er een jaar of uh, 12, 13 of zo. En toen zei hij: uh, een, uh, Heb je wel eens een tekening van, we hadden het over space shuttles. En zei: Heb je wel eens een tekening ervan gezien? En ik wat? De fuck? En dan had hij, uh, van die classified documenten had hij uh, <laughs> op de database daar uh, weggehaald. Van, uh, van tekeningen van uh, onderdelen van Space Shuttles. <laughs> ja. En kom zijn flikker gegeven, hè. Ja, begindagen van het internet was het echt, eh, uh, wat ja. te doen. Ja. En was... ik zei, Ik zit een keer op pas op hoop Ik zeg. Ja, ik moet ik wat doen. Ik zei: ja, ik weet niet wat je doe. Ik zeg maar. Ja. Als je twijfelt, zou ik het niet doen. Ik zeg, want je moet geen gezeik krijgen. die was. Ken mijn kinderen kunnen eens doen. Ja. ja. Ik duizend keer door de, de eenzame hacker. De eenzame hackers. Je ja, ik je thuis. Weer. Ik ga hacken. Ik, ga, ik ben klaar met vorm vormveel. Ik ga hacken. Maar Ik denk dat waar we moeten tegenweren zijn die targeted hackers. En die zijn oh, niet alleen hackers. maar uh, statelijke actoren, maar ook andere bedrijven, corporate spionage, of spionage die wordt gedaan met financiële doeleinden uit de staat. Ik denk dat uiteindelijk zeg maar, dat zijn die dingen. Want we hebben het eigenlijk met onze open uh, transparante internet wel te makkelijk gemaakt. De vertegenwoordigers van banken, energiebedrijven, telecombedrijven en de overheid hebben elkaar en elkaars mogelijkheden vandaag beter leren kennen. En we hopen dat ze elkaar bij een echte cyberaanval... nog ja, nee, aan de telefoon is kunnen wel krijgen. Veilig, hè. Hm? Hebben we hebben een paar juppen met elkaar staan praten. Dan is het wel veilig. Ja. Jouw baas bij, het, uh, hoe heet dat? Uh, bij, bij Bij die school hier. New York. R.C. RC. Dat, die, dat die, die, die ging ook naar dit soort bijeenkomsten toe. Oh ja. En dan kwam hij terug en dan gaf hij een pensgelder bij zich aan, ja. aan lucht. Oh, ik weet ik 100%, Als ik die gasten nou bel, mijn oud collega's, en ik zeg van... Wat zijn jullie nou bezig? Dat ze zeggen... Oh, wat denk je van die hebben De ene naar de andere consultant hebben we hier staan. Met, oh, met ene, oh, en, en ze kopen het allemaal. En aan de andere kant moeten er nog weer mensen uit. Maar ze kopen het allemaal. Het is allemaal onzin, want we zijn veilig. Ja. Want het is zo. Dus, ze, ze doen net als voorkomen. Alsof een bedrijf als KPN. Of een land als Iran. Ik zat bij het ROC. Dat is een kleine, een kleine schoolgemeenschap. Ja, maar, wij, zijn, wij zijn wel eens, omdat ze, dat, ze, lieten ons wel, ze lieten zich wel eens gek maken, en dan gingen ze een, een, een, een stresstest doen. Ja. En dan kwamen ze er altijd op uit dat we veilig waren, maar om nog veiliger te zijn, dan hadden we nog een jimbo-dit. Maar we waren altijd veilig. Ja. Uh, ik weet niet waar ik op uit wil komen. Hoe veilig hoe veiliger? Hoe veiliger ja, oh, ik zou zeggen, net bij ons, en dan praat je over een kleine school. Staat er gewoon, en dan bedrijf, je hebt allemaal softwarebedrijfjes die gewoon bij jouw ICT-bedrijf is, die gewoon een middagje gaan zitten en neer bij jouw systeem veilen. Denk je nou echt dat, dat de Iraanse overheid Prutsus heeft zitten bij het ja. kernprogramma? Dat, dat, dat KPN, een groot bedrijf is KPN, Prutsus als systeem- en netwerkbeheerder heeft, zodat ze. Dat moet erop. Nee. Dat is natuurlijk niet. Misschien bij de, bij de Nederlandse overheid. Er zit gewoon tegenwoordig alles in de cloud en alles dit en alles dat, alles zo open mogen... We ja, dus ik een kapot En ze denken dat we achterlijk zijn. Ja, en de meeste van ons zijn dat toch ook gewoon. Maar, als laatste nieuws. Onze premier, Angela Merkel, werd wel afgeluisterd, hè? Ja. Uh, volgens mij is het dezelfde bitch als net, uh, die door Engels, Engels praat tussendoor ook hier. weet je wel? Ik krijg een hekel aan de vijf. En, dus dat zat hij in deze clip ook nog meer. Ik uh, dacht van, je bent echt een scam. Ik ga hem draaien gewoon. Rutte is veilig, dat moeten we horen ook. Gelukkig. Hij kan niet afgeluisterd worden, Joost. Nou, Daar ben ik blij. Ja. Op hem geen satellieten gericht. Voortdurend op je hoede zijn met wat dan ook. En dat geldt voor ons allemaal, maar zeker voor regeringsleiders. We hebben bijvoorbeeld, mevrouw Merkel, werd ooit afgeluisterd door de Amerikanen dat het een grote rel... Uh, loopt de premier Rutte dat risico ook? Premier Rutte is zich zeer uh, bewust van de cybersecurity. Daar hebben cybersecurity. we het eerder over. Ja. Het kabinet uh, ziet cybersecurity ook als een belangrijk thema. En ik weet dat hij zelf daarin ook uh, uh, kijkt hoe hij verstandig omgaat met internet. En dus ook met zijn smartphone. Ja, maar dat betekent dus inderdaad verschillende telefoons. Maar die weet dat hij afgeluisterd kan worden. Uh, uh, dat is wel gebruik. Maar ja, dat is wel gebruikt, dat dachten we in Duitsland toch altijd ik. Ja, dat is toch logisch. Wat naïef ook gebruikt wordt naïef net voor de gemiddelde burger, maar dan geldt dat geldt het toch ook voor regeringsleiders? Ook regeringsleiders hebben te maken met eh, cybersecurity En eh, dat betekent inderdaad voor eh, beveiligde informatie. Zorg je dat je een beveiligde schil hebt. En daarvoor eh, apparatuur hebt die daar zich eh, voor leent. Maar die apparatuur is er dus. Dat betekent de premier, onze premier Mark Rutte. Die kan gewoon op een beveiligde telefoon voor hele belangrijke informatie. Daar kan hij mee bellen. Dan weet hij zeker dat hij niet wordt afgeluisterd. Ja, mm -hmm. Hij kan absoluut met een vertrouwelijke telefoon bellen. En ik weet dat hij dat ook doet als dat nodig is. Zijn er lessen voor ons allemaal? als het gaat over veiligheid, u heeft net al iets gezegd hè? maar zijn er lessen voor ons allemaal We daar hij vraagt hij vraagt kan Mark Rutte niet afgeluisterd worden ja en kan ze kan een ja of nee op hoor. Mm -hmm. maar ze kiezen voor om te zeggen hij kan absoluut met een vertrouwelijke telefoon bellen ja dat zegt hij maar hij kon hè nee want als, nou, als nou hij <laughs> die telefoon vertrouwt, voor met een vertrouwde ja, telefoon. Ja, heb je een term voor, dat is liegen voor een ja. Ja, de politie, politie, Dit is iemand die speciaal voor deze job En ik heb er ook nog bewijs van. Dat zij, spe, zij heeft geen ene flikker verstand van cybersecurity. Dat is een heel slim antwoord, Nou, Ze weet niks hij van cybersecurity. Absoluut. Op Zij doet zich voor als iemand die een uh, expert is op de cybersecurity. Op een vertrouwde telefoon. En ik gewoon af en toe wat Engelse Terms heen, cybersecurity awareness. Ja, uh. nee, maar dat is een doel gewoon ja, maar zeg ze nou, nee, natuurlijk kunnen we hem nog steeds afluisteren. Nee, maar maar gewoon... ik was mijn eigen clue aan het aanleiden ja. die zo meteen komt. zo ik verder gaan? Ja. Ik heb hem teruggedaan.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 Nou, um, kijk, ik kan natuurlijk nu niet alle uitkomsten van het onderzoek geven... want dat gebeurt vanmiddag. Vanmiddag om één uur of twee uur, uh, dan opent de minister... Um, van Veiligheid en Justitie... de Alert Online-campagne. Ja, ja. Dan komen ook die onderzoeksresultaten aan de orde. Maar ja, wat ik wel zie... is dat... Uh, de, de, het onderzoek is nu een derde... Op, uh, in rij, op een ja, in, in drie jaar. En je ziet een vooruitgang. En die vooruitgang zie je vooral... via het bedrijfsleven. Want het bedrijfsleven informeert... werknemers over security awareness. En als zodanig... is dat een belangrijk voor de algemene security awareness. Want... Als werknemer neem je die informatie mee naar huis. Ja, We zien wel Jullie dat ook, in het gebruik thuis en dus in je privé-situatie, ja. dat daar nog absoluut stappen te maken zijn. Ja, en dat ja. gaat inderdaad over een wifi. Uh. Daar stop ik mee. Een wifi. Alleen een niet icter zegt wifi. Heel Nederland zegt wifi. En ik zeg dan, ik ben er mee opgehouden, maar ik zeg altijd wifi. Dat is een afkorting van twee woorden die Engels zijn. Wireless Fidelity, Wi-Fi, Wi-Fi. Dat, dat snap ik. Maar iemand die zich voordoet als dé grote ICT-expert die met Mark Rutte contact heeft over zijn cyber-awareness. Uh, ja, maar wij zijn lief van het begin aan de hand. Ja, tuiglijk. Mark Rutte heeft ook totaal geen verstand van zijn eigen security. Ja, uh, maar ze noemt alles op uh, cyber-awareness en al die woordjes die ze ingestudeerd heeft En dan zegt ze in één keer, heb je wifi? Ja, dat kan je me aan irriteren. Maar dat is voor mij bewijs dat het gewoon, uh, gewoon iemand is dat een acteur zou oplichten. Zo op een uh, chilletje. Het gaat om uh, het, het gebruik van verschillende wachtwoorden voor verschillende websites. Het gebruik sterke wachtwoorden. Nou, over zulke dingen, en het zijn hele basale dingen, daar moeten we echt aan werken. Maar zijn het geen basale waar... dingen waarvan mensen allemaal zullen zeggen: ach, dat weten we wel. En dat het is inderdaad een soort lastig maar Een soort slordigheid doen <tus> nog niet, maar we weten wel, er komt niet iets nieuws uit nou, ik, ik snap wel dat mensen denken van ja, daar heb je er weer met de uh, nieuwe wachtwoorden oh, en een... uh, deze boodschap. Maar we willen ook graag daarin de burgers faciliteren. En dat doen we met de lancering van het, uh, uh, de website veiliginternet.nl. Dat is een website die zojuist is gelanceerd. En die staat in het teken van een campagne van Alert Online. En wat doen we daar? Het is een gezamenlijke actie van het ministerie van Economische Zaken, van Veiligheid en Justitie. Uh, mijn organisatie maakt daar deel van uit. De en het uh, internetplatform um, ECB met het bedrijfsleven. En wat doen we? Daar oh, bieden doen? we de informatie aan de burgers... waar ze elke de keer burgers. op kunnen kijken... wat is nou een sterk wachtwoord? Wat en sterk. kunnen ze spelen met die informatie om te kijken... heb ik inderdaad een sterk wachtwoord? Oh. Wat moet ik doen met dat wifi-account? Uh, wi en al die vragen... daarvoor hebben we als faciliteit... een website gelanceerd... die absoluut tailor -made voor de burger is. En ik heb zelf <tale> daar tailor -made. het is een gebruiksvriendelijk uh, uh, uh, website... en ik hoop ook echt... ...dat mensen daar gebruik van maken. Overheid faciliteert het gebruik het. Nee, dit is een leugenachtige, domme kut. Want het probleem van cybersecurity zit nog in een hoop. We zitten niet in een sterk wachtwoord. Dat wil heel eerlijk zijn. Je kunt heel iets zeggen, Tuur. een sterk wachtwoord. Nee, dat zit hem in andere waar We zien nou, in randapparatuur en randsoftware... ...die meekomen met de software die we normaal gesproken mogen downloaden. Tuur. Daar zit hem niet in wachtwoorden. Hm. Op de achtergrond van de computer van de meeste mensen... draaien zo godschuwelijk veel aparte... Kleine virusjes en weet ik veel, uh, troot en horses en alles. Daar kom je nooit achter, dat heeft niks met je wachtwoord te maken. Sterker nog, die clip heb ik niet want dat was op RTL, want ik vond het niet nieuwswaardig. Ja, eigenlijk wel, als aanvulling. Er zat dus dat is een uh, verslaggever, ja, of NOS kan het ook geweest zijn. Die had een, een cafeetje met een. Ja, daarom heb ik het niet genomen, want het was weer datzelfde ICT-bedrijfje, was altijd de hype op NOS. Ja. Peak ICT of zo weet ik. weet ja. ik, ik, ik weet niet precies. Ze hebben er eentje die ze altijd hypen. Dat is altijd hype, en er is zo'n shield bij, die was altijd met die cyber awareness. Maar die deed nou iets, die had een, een klein apparaatje, had die. Hè? En hij ging in het cafeetje met, met wifi zitten, met die verslaggever. Ja. En uh, had het apparaatje dat, wat dat doet, dat, dat, dat mimics of hoe noem je het, een, een, een, een wifi-router. Ja. Dus die mensen die daar gratis dat, naar dat uh, koffiebarretje kwamen om, uh, wat ze massaal schijnbaar allemaal deden, niemand is meer sociaal, allemaal inloggen op, op die wifi en dan gingen ze dingen zitten doen. Ja. Uh, en toen liet hij zien dat je een, een, een, dat netwerk kan... Dat apparaatje zet je aan, dan word je ook een draadloos netwerk. En dan loggen mensen op dat apparaatje in en liet hij zien. En uh, die verslaggever ging op de kant op van Facebook. Hij zei, "Oh, ik ga nou maar mijn supergeheime Facebook wachtwoord ingeven, zei hij. En dan typte hij zo. T -t -t -t -t -t. En dan zei die gast, oh, zo supergeheim is die niet meer. Want jouw wachtwoord is, kijk, dit en dit en dit, dit, dat. Nou, als, als, als dat al zo simpel gaat, wat kunnen die grote tech dan? Ja. En overheden, ja. donder wat man. En hier worden wijsgemaakt, we we miljoenen gestoken in de, in de constante... Ja, sterker waarom... wachtwoord. Sterker wachtwoord. Donderdot. Gebruik ook cijfers en hoofdletters ja Ik gebruik al hetzelfde wachtwoord gewoon, wachtwoord. Ik heb bij, bij Deloitte gewerkt, vroeger. dat was uh, een screensaver, dat was voor de veiligheid. Voor die ja. accountants en zo, als ze we de werkplek verlieten, dat het screensaver opging. ging. Weet je wat het wachtwoord was er dan? Wachtwoord. Wachtwoord. Want dat, dat, dat, dat, zei ik, ik was het eerste wat ik zei, ik zei, joh, dat kan je niet doen, dat weet iedereen. Joh, dat hebben we aangegeven, maar... Uh, ja, die Vennoot, die, die kunnen niet anders niet onthouden en die willen het gewoon zo. Dus als ze, daar, daar staat namelijk een schermpje. Wacht voor het, dubbele punt. Ja. En dan weten ze het niet meer. En dan bellen ze naar ons toe. En dan zeggen wij van, wat op het schermpje staat zonder dubbele punt. Wacht voor het. Ja. Wat ja. ja. oh, is het ja? Het is sowieso triest. De hele show voor ons is tries, ja. We zijn er doorheen. We hebben hem gehad. Ja. Nou, dat is het is een best ook. En als ik laat begonnen is het 2,5 oh. uur. Iets meer. 2,5. dat Nou, nog een clipje erbij. Oh. We hebben nou gelukkig wel het eindspel aangepast, iets dat we niet met twee dingen hoeven te verkopen. Nou, even vooropstellen dat we niet in eerste instantie het eindspel aangepast zijn, maar dat jij... Ja, maar jij zegt altijd dat ik een veto-recht altijd gebruik. En ik, ja. Jij bent ermee ingestemd. Ik heb me ingestemd dat ik niet vond dat op het eindclippie spel net niet luid moet klappen. <laughs> En ja, dan vond ik hetzelfde met dat jij een Facebook-account nam. Nee, het is. Je hebt groot gelijk. Want we hebben het namelijk aangepast. Nu dat, gaan mensen, zie je dat je trollen al? Op de, op de comments. ho, oh, oh, oh, hypocriete zakken. Oh, oh, altijd lopen kanker op Facebook en dan zelf een account nemen. En dan ga jij mij even verwijten dat ik. Ik was net aan het goed willen, Ik was aan het stelbaar oh, uitgekomen. Dan, dan heb ik het niet dan Heb Ik heb het erop. Ja, dat wordt weg. Ik zei net, ik zei, we hebben het eindelijk aangepast. Omdat we. Iedere week zoeken wij twee eh, mooie nummers op en dan gaan we alweer één weg. Ja. En dat is gewoon jammer. Ja. En dat was het. En, en dan wil we een beetje lamlender zijn om er al twee op te zoeken elke week. Dus dan gaan we nou, ja, dat is zitten lastig. Ja. Dus we gaan het nou één doen en dan gaan we alleen proberen te raden. Ja. En mijn clue hierbij aan jou was, met dit nummer wat ik gekozen heb. Ja, je moet een betere clue hebben want daar heb ik ook niet meer. Ik heb oh ja. ooit uh, de, de, de, bij de heb ik de playback show gewonnen. Ja, en ik zou in de afgelopen jaren via vrienden al alles best dat verhaal een keer gehoord ja, hebben. Ja. moet kleine maar... Jochik. ik maar of met elkaar. Kleine was uh, 22. Oh god, ik kan herinneren is dat ik je best lijf gedaan. Ja, dat was het jaar daarna. Dat dan was, dan. was het jaar daarna. Toen wilden we de boel namelijk een beetje belachelijk maken, want dat we precies het tegenovergestelde gingen doen waar we, we mee gewonnen hadden dat jaar. En dan gingen we daar gewoon op een krukje mooi zitten. zijn. Was iets van Toepak? Die traden je over tijdens het de zingen? Ja. Was het Toepak? Nee, ik was wel de, de lead singer van de band. En dit maakt mij gewoon. Dit gaat eigenlijk over onze generatie. Een generatie die uniek was. De, de, wij zijn een beetje opgegroeid in de jaren negentig. Ja. Dat is een generatie die meestal een beetje ouders had. Waar je nog redelijk veel van mocht. En, en, en je werd niet zoals ten tegenwoordig uh, kleine slaafjes gemaakt. En uh, weet je wel? Kleine kloontjes van de ouders en ja, regeltjes dinges. En wij hadden gewoon over onze vrijheden. En, en we pakten onze vrijheden ook. Wij vrienden. mochten de straat uit. Wij, wij, wij zijn nog. Die stem die, die net niet live. die nu nog steeds beukt tegen het gezag als eenzame uh, ja. vuurtoren in de ja. nacht. En er zijn maar weinig generaties. De, de, de lezers, lezers van indigo Revolution en luisteraars van ons volgens mij. Het merendeel is of, of, of oude hippies. Of is het van onze generatie. Als het daarnaast is, dan zijn we op de computer gezogen. Jij hebt nog van die mensen die een gesticht zitten. En die er toch op ongeluk ons te komen. Kan. Kom. Maar dit gaat over onze generatie. En de, de, de, de, ja. En wij de, de, de drang van dat wij nog een fuck you konden maken naar de, naar, kunnen maken naar de wereld. En er gewoon schijt aan hebben. Als je ons niet respecteert, dan wij respecteren wij jullie. ook oh, niet. het Dit dus Limbiskit met My Generation. Ja, goed. Dus. Ik vind het lekker nummer om eruit om mee te knallen. Ja. En we knallen ook gewoon uit Wat nou. wil jij nog iets zeggen? Nee, ik spreek, laatst nog wel op uh, Facebook. Facebook. Meld je aan, Joost van Brakel op Facebook. Joost van Brakel, jullie waren eens HVN. Zijn er meer Joost van Brakels op Facebook of is er maar één? Ben je zijn er je foto erop? Nee. Er een soort teken waar je herkennen. Ik heb wel een profielpagina van, van, van, van, van, van. Oh, dat. Oh, is zeker heel triest wat je hebt, dat je durft het niet te vertellen. Ik heb, een, ik heb een prachtige, prachtige profielfoto. Werkelijk, ik ben er trots op. Ik ga nog. Nooit... van helemaal niet. Nee. Ik heb een klein goudflesje met een opge, <laughs> <laughs> uh, als een soort tuigje heeft hij een haaienvendetje op. En daarboven staat de tekst: Dream Big. Hoe? Dream Big. Ah, die ken ik ja. Ja, dat is bril. Schattig. Ja, schattig. Ja, dat is mooi. <laughs> dat is kunst. Ja, als ja, is ik is groot wil Op voor Facebook begrippen: Is dit kunst? Ja, briljant. <laughs> en mensen doen de ballen maar. Hey, de ballen. If only we could fly! We can fly. Ik was kader hè? Ik heb een Ik Ik heb een Ik Ik straight yeah. yeah. yeah. I'm not afraid to if you poke the Russian bear with a stick, don't be surprised when he reacts. I'm driving off laughing, this is what I'll say! Oh, you know, this is an incredibly goed land. Mm -hmm. Net niet live